En een hele goede avond, dames en heren. Dit is weer een nieuwe uitzending van Vrijheid Radio. En we zitten weer uh, dit, ditmaal met Jurjan. Goedenavond. Hi, uh, Mart van der Leer. Hey, goedenavond, Johan. En vanuit uh, Leeuwarden, van uh, de LP Leeuwarden, hebben we ook nog uh, Klaas. Goedenavond, allemaal. Klaas, Johan Wassenaar. Correct. Ja, en uh, ik zelf, Johan, ben er ook. Met een lekker blikje virtueel bier. Ja, en uh, we gaan gewoon gezellig beginnen. We hebben dit keer geen gasten, alleen maar uh, nieuwsberichten. Dus we gaan gezellig libertarisch ouwe hoeren over het nieuws en de actualiteit. want er is weer heel veel gebeurd. Ik lees bijvoorbeeld dat Kim Jong-un uh, een of ander gek voorstel heeft met kapsels zo. Uh, de, de banken die lastig gevallen worden door politici, uh, die de Students van Liberty, uh, die uh, Ron Paul bekritiseren, geloof ik. Nou, dat is een klein meningsverschil. Klein meningsverschil, nou goed. En nog veel meer berichten. Dus uh, laten we maar gewoon gaan beginnen, dames en heren. Ja, we beginnen zoals altijd met uh, goud en de bitcoins. En uh, ja, de bitcoin die is een beetje gedaald, uh, jongens. Hij staat nu op uh, 380 eurotjes en uh, dat is toch 50 euro minder dan vorige week. Dus uh, ja, wat is er gebeurd? Chinese, Chinese bank, oh, Ja, China toch? was het, ja. Is, uh, de Chinezen die hebben weer een uitspraak gedaan. Chinezen, er is een gerucht gaande dat de Chinese centrale bank weer moeilijk gaat doen uh, met bitcoin. Dus ja, een aantal mensen hebben er dan uh, ja, toch maar uh, er weer van afgezien. En uh, hoe doet het goud en zilver het, Het uh, is uh, deze week toch ook uh, behoorlijk gedaald. Oh, Zowel het goud als het zilver. Uh, want de dollar is gestegen omdat ze in Amerika zijn de huishoudens weer wat meer gaan, uh, gaan, gaan besteden. Dus mm. die cijfers die vielen erg uh, goed. Dus mensen die denken nu, maar ja, kijk naar de Amerikaanse staatsschuld. Dat die zal vroeg of laat een illusie blijken, maar denken dat het allemaal weer wat beter gaat. Mm. Dus goud zakte naar 1293, euro en, uh, of, uh, 1293 dollar en 10 cent. Mm. En uh, zilver naar 19 uh, dollar en 10 79 cent. Oké, okay, ja goed. En uh, ik lees ook uh, nog meer dingen. De, uh, Dijsselbloem die heeft weer een uitspraak gedaan hoor jongens. Heeft te maken met bankenbelasting. Ja, Dijsselbloem zegt wel vaker dingen hè. <laughs> ja, precies ja. Ja, hij wil het niet van tafel halen. De, de, de bankenbelasting. Oh, dus ja, ja, uiteindelijk of je nu een hypotheek hebt of je spaart. Uiteindelijk komt die er waarschijnlijk toch... Ja, wie gaat dat betalen? Ja, ja, dit ja. is zo, zo ernstig vertekenend. Hè. Er, er worden wel eens vaker belastingen geïntroduceerd en er staan er altijd mooie woorden bij. Maar er is eigenlijk maar één, er is eigenlijk alleen maar portemonneebelasting. Heel simpel gezegd. Ja, gewoon roof. Ja, nou ja, ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar kijk, een organisatie, mensen vinden het soms fijner om te horen dat een, een corporate uh, belasting moet gaan betalen. Maar goed, ja, die diensten, uiteindelijk is het altijd de consument. Hè, of een grote... ja, nou, nou, het wordt doorberekend. Ja, er, er is niet zoiets als uh, gratis belastingen die je niet treffen. Het is uh, allemaal. Uiteindelijk komt het allemaal uit de portemonnee van, van jou en mij. Je kan, het vertekende is dat het op honderdduizend manieren gebeurt in plaats van op één manier. En dat daardoor, eigenlijk zou ik het voor ons als libertariërs, zou het, het mooiste zijn als het gewoon op één manier gebeurde. Al ja. het geld dat uiteindelijk in Den Haag en Brussel belandt, dat zou eigenlijk gewoon in één keer moeten worden afgeschreven. Dan zou het veel zichtbaarder zijn. Ja. Ik denk dat dat het beste zou zijn wat we zo kunnen overkomen. Maar het tegenovergestelde is natuurlijk waard. Hè? Het wordt steeds meer. ...verdoezelt en steeds meer verspreid. Dus maar bankenbelastingen ja, slaat nergens op natuurlijk. Ja, en als het nog niet erg genoeg is, moeten de banken ook nog eens gaan betalen voor een test die de overheid hen uh, heeft voorgeschreven? Ze hebben van die verschrikkelijke stresstesten. Dan gaan ze allemaal uh, gekke situaties bedenken. Stel dat uh, er een economische crisis is en gelijktijdig gaat er. Uh, nou, Lehman is al failliet gegaan, maar uh, gelijktijdig uh, gaat een Russische bank failliet omdat die geboycot wordt door het Westen. En dan, uh, dan uh, gaat Citibank, uh, die krijgt ook nog een flinke klapper. Wat gebeurt er dan met de rest van de banken? Dus allemaal fantasiesituaties. Nou, en die worden dan door de overheid uh, bedacht. En banken moeten daar verplicht aan meedoen. Uiteraard kosten dat soort uh, simulaties ook geld. En dat geld dat, uh, willen ze nu, uh, nou ja, net is al duidelijk wie het uiteindelijk gaat betalen. Maar uh, dat willen ze nu ook op uh, de banken gaan verhalen. Veel beter is het als banken gewoon failliet kunnen gaan. Dan zijn dit soort gekke tests natuurlijk ook gewoon niet nodig. Ja, Inderdaad, ja. <laughs> Precies. <laughs> ja. Het is zo simpel, hè? maar dan ja, creëert de overheid een probleem met het ene beleid. En dan gaan ze dat pro proberen dat brandje te blussen met ander beleid. En tegelijkertijd gooien ze gewoon... Uh, uh, ...benzine op het vuur natuurlijk. Dus uh, ja, ja. het is een, een typisch geval overheidsbeleid, denk ik. Ja, en als dat toch nog niet uh, erg genoeg was... Heeft, ja, ...is nu ook gebleken dat de Nederlandse bank, de DNB... ...die dacht, ja, die dacht uh, aan het uh, einde van de euro... Ja. ja, nadenken op onze rekening. Ja, <laughs> nee, maar vertel, wat, wat, wat is er allemaal gebeurd? Ja, ze hebben er ooit over nagedacht in 2011. Oh. Ja, toen uh, tijdens het hoogtepunt van de crisis heeft uh, ja, de toch niet al te slecht betaalde Nout Wellink er eventjes over nagedacht. Hmm. Spookt een gedachte in zijn hoofd. Ja, inderdaad. We kwamen wel wat dicht bij de afgrond, dat klopt. Maar ja... Uiteindelijk jammer dat, uh, dat, dat, dat, dat de overheid sindsdien die afgrond helemaal niet heeft gezien en gewoon door is gegaan met lasten verhogen. Ja, ja. Nou ja, ik, ik vraag me af, ik, ik heb het gevoel dat we er al heel lang uh, in zitten. Zelfs van, een beetje van voor 2008 uh, hebben we denk ik al heel lang... Uh, ja, we noemen dat, een beetje op geleende voet gelezen, of op grotere voet dan we eigenlijk uh, kunnen verantwoorden. Dus ik oh. heb het gevoel dat heel veel mensen al heel, heel lang het gevoel hebben dat we al uh, flink in de afdaling bezig zijn. En ja, het is uh, in mijn ogen, ja, nu, zoals jij het nu zegt, is het alsof ze een beetje blind voor zijn. Ik denk dat ze juist heel goed weten wat er gebeurt. Oh. En het is gewoon uh, consumeren en graaien zolang het kan. Het dus, zijn eigenlijk weer twee heel aparte strijden gaan. Aan de ene kant om zoveel mogelijk uit te graaien als het kan. Aan de andere kant om het niet te snel te laten klappen. Ik vind het wel, op zich zijn het wel heel aparte uh, bewegingen die dan uh, daaruit voortkomen. Ja, het is eigenlijk een soort stoelendans waarvan ze weten dat ze het niet, uh, ja, dat ze, ze willen het, het feestje zeg maar niet verpesten, maar ze willen nee. niet degene zijn die uh, als de muziek stopt uh, geen stoel hebben. <laughs> ja, zoiets. <laughs> ja. Ja, precies. En daar zorgen ze trouwens al voor. Hè? Over stoelen gesproken, de, de wereldleiders die waren uh, in ons land, uh, dat heeft u vast wel gemerkt. Uh, wegen werden allemaal afgezet, omdat Obama, die was geland met een vliegtuig en die zou dan met de auto naar uh, het hotel moeten en hij ging dus gewoon met helikopter. <laughs> ja, dat soort dingen. In ieder geval de overlast die de uh, wereldleiders uh, uh, hebben voor Kun je ja, toch wel een, echt een, een terreuraanslag op de Nederlandse economie noemen? Want het heeft een, een van de economen die heeft berekend dat dat ongeveer 2 miljard euro heeft gekost. Hè, dat uh, bezoekje van de. Of dat is de schade aan de Nederlandse economie? Ik denk uh, de schade aan de economie is uh, sowieso ongeveer een miljard per dag. Hè, door het toedoen van de overheid. Ja. Maar het is wel eens goed om uh, in dit geval even het zonnetje erop te laten schijnen. Dit is toch uh, heel goed onder de aandacht gekomen bij uh, verschillende media. Dat klinkt natuurlijk ook heel tof, hè? Van oh, het kost een miljard. Nou goed, in, in, in zekere zin kost het ons elke dag een miljard. Nu was er nog eens een miljard extra erbovenop dan? Ja, zeg maar. precies, ja, ja, het soort, ja. Een soort kerst op de taart. Dat te maken met de afgezette, eigenlijk lag gewoon de halve randstad, die lag gewoon plat. Ja, het is eigenlijk, zeg maar, de overheid is eigenlijk een soort zand in de motor van de economie. En ja. bij dit soort bijzondere evenementen valt het opeens heel erg op. En dat is eigenlijk jammer dat we niet, we weten eigenlijk niet wat normaal zou zijn als de overheid het niet alles, het dagelijks leven, bestieren. En dan is dat het geen grappig. zand meer in de machine. Dan is het gewoon een bak modder. <laughs> ja, ik, ik, vind het wel ik vind het wel leuk om af en toe... Eens, voor de excessen komt er wel eens wat aandacht. En dat is ook tof. En dat is ook nieuwswaardig natuurlijk. Maar die dag in dag uit... Uh... Ja, en ik snap ook niet dat de GroenLinks hier heel boos over is. Hè? Als ik uh, principeel GroenLinks zou zijn. Zou ik zeggen, waarom ja, doen ze dat niet allemaal gewoon op Skype? moeten ze allemaal hierheen komen met <laughs> vliegtuigen. moeten ze allemaal met die helikopters van uh, het uh, vliegveld ja, van Schiphol naar, uh, naar Den Haag. En uh, ze rijden allemaal in die dure auto's. Uh, nee, het is een hele kolonne wat uh, voor Obama uh, mee rijdt. En, uh, ja, dat is een hele En dan, boom uh, als voor ik. De tafel. Dan, ja, precies. Dus, dus als ik zo, niet, zo iemand zou zijn, dan uh, zou ik die man uit België, uh, hoe heet hij, de Rupo, die zou ik aan hand geven. En uh, de rest zou ik allemaal verketteren. Nou, Principiële mensen in GroenLinks, die heb je volgens mij ook niet. Nou, maar die zullen waarschijnlijk zeggen: van ja, maar wacht eens even, al het autoverkeer lag stil. Dus dat compenseert weer, hè? <laughs> ja. Maar dat compenseert ja. niet vooral de vliegtuigen. Ja, ik ja. weet niet hoe dat zo, of dat zo is, uh, Johan. Ik heb altijd intuïtief het gevoel dat de eerste versnelling is altijd het meest milieuonvriendelijk. is. Maar ik weet niet of hoe, hoe jij dat dan denkt. Maar ik ja. denk dat files en stilstaan, dat is ongeveer het slechtste wat je kan doen. Lekker met 130 ja, ja. doorrijden, volgens mij is dat veel minder slecht voor het milieu dan kilometers lang in de ja, ESG. Ik, ik, ik, ik, ik heb verder niet zoveel met het oh. milieu. Hoor. Ik bedoel, de aarde heeft, heeft zwaardere aanslagen overleefd. Hoor. Zoals Borstingen met meteorietinslagen. Dus ja, ja is... nee, je begrijpt niet. Ik probeer alleen ja. even de, de logica ervan te pakken. Ja, Misschien ja. zie ik het verkeerd, maar het lijkt me mij dat uh, nee, ik, ik stilstaan juist uh, dat dat het uh, meest schadelijk is. Ja, het is niet alleen het stilstaan, ik ben het volledig met je eens. Maar het is ook gewoon uh, mensen die uh, in Den Haag woonden, die geen idee hadden hoe ze nu thuis moesten komen omdat alles afgesloten was. Ja, dus, die, ja. dus die zijn heel Den Haag doorgereden. Door, uh, ja. En uh, ja, toen wisten ze nog niet hoe ze tijd moeten komen. Dus die hebben veel meer, uitstoot, uh, veel meer CO2 uitgestoten. Ja, uh, maar ze, hebben ons, ze verbieden ons al uh, heel lang om wapens te hebben, maar het is nog niet voldoende. Ze zijn nog niet veilig genoeg, de machthebbers. Het, nee, precies. Uh, het oorspronkelijke verbod op wapens kwam ook volgens mij uit het uh, veiligstellen van de toenmalige machthebbers, van hun uh, iets fragielere machtspositie. Ja, alleen de maatjes die, die hen moeten beschermen, die lopen allemaal met, uh, met zware wapens uh, over straat. Ja, ja, maar ik heb het gevoel Kronisch dat het, het, is dat, het is nooit genoeg is, zeg maar. nee, geen, geen wapens, geen privacy, uh, geen toegang tot bepaalde gebieden. Nee. Maar ze zijn nog niet veilig, dus uh, ik, ik vind dat verontrustend, want die... Ja, ik, ik, ik, weet niet. ik probeer het nu een beetje misschien angstiger te maken dan het eerst. maar het feit dat ze zich nog niet veilig voelen, ja, ik weet niet wat dat betekent. Dan, dan, dan maak ik mij zorgen als straks de techniek nog meer middelen onder hun, uh, uh, ja, onder hun uh, vingers duwt om ons te controleren. Ja, dan ben ik alleen maar bang dat dat gebruikt gaat worden. Ze, ze blijven zich maar onveilig voelen voor ons, die machthebbers. Ja, ze zijn dus nou eigenlijk heel bang. Dat, ja, ik vind dat een hele verontrustende beweging. Ik, ik, als ze nou hierheen waren gekomen en allemaal als Rutte op de fiets, zo van oké, okay, uh, we gaan even mieten Dan had ik me eigenlijk veel veiliger gevoeld. Ik voel me nu onveilig door de mate waarin zij... Menen zich te moeten verdedigen. Ik snap niet of, ik kom het goed over wat ik bedoel, want ja, het, ja, het is een heel slecht benauw. teken. Als onze machthebbers, die zeg maar namens ons uh, het, het goede ja. proberen te doen, als die zich zo onveilig voelen voor ons, nou, ik, dat, vind ik een, dat vind ik heel verontrustend voor onze eigen veiligheid. Ja. En We gaan uh, nog verder naar het volgende bericht, want we gaan even naar Den Bosch toe, want daar wordt weer met uh, miljoenen gesmeten. Dit is een verspillingsberichtje. Jurjen. Ja, uh, grappig hè. Ik bedoel, uh, ze hebben uh, het geld binnengekregen omdat ze hebben, uh, het nutsbedrijf, de essent, hebben ze verkocht. En ja, als uh, politici geld hebben, dan wordt het dan allemaal onzin uitgegeven. Dus die 700 miljoen is naar een kunstencentrum gegaan. Oh. Een, uh, een volautomatische uh, parkeergraadje die niet bleek te functioneren. <laughs> Vreselijk. <laughs> uh, ik vind ik uh, echt in uh, iedere stad hetzelfde, hè? Uh, de, kunst de, Ja, van, de sloop van een gymzaal voor, een, voor de uitbreiding van een, van een gemeentehuis. Oh, ja, in ieder geval, er, er, er zijn miljoen aan op. Gaat het om uh, 700 miljoen? Ja, 700 miljoen. Ach, jongens, jongens, jongens. Ja. O ja, ja, we hebben zo meteen nog meer verspillingsberichten. Eerst nog even de opmars van de <tomstetric sam eraser> Dutteling. Ja, hebben jullie gezien? Uh, dat, dat is machtig. Ik bedoel, ja, iemand in Alphen die klaagt over uh, de opmars van de betutteling, uh, noemt een horeca-ondernemer en, en allemaal evenementen die zijn uh, af, afgelast. Tienerscentrum dat het aan de stok kreeg met uh, betrekking tot drank en sluitingstijden. Nou, allemaal gefrustreerde vrijwilligers, gebouwen die niet, uh, niet, niet mogen ge worden gebruikt voor, uh, voor, voor bepaalde doelen. Ja, de opmars gaat door, ondanks uh, de verkiezingsuitslag. En als je dat dan zo leest, hè, dan denk je van... ...ja, kerel, had gewoon een libertarische partij een alphen opgericht... ...dan had je niet, uh, niet, niet zo hoeven zeuren. Nee, helemaal <laughs> met je eens. Nou ja, dan had hij nog steeds gezeurd waarschijnlijk. Maar ja. ik vind jouw ja, conclusie vind ik wel heel terecht. En ik denk dat... Uh, ...ja, de kans is natuurlijk wel groot... Uh, ...dit was niet een hart-en-nieren-libertariër, of wel? Nee, dat, hij noemt... Het, ...hij haalt stukken... aan. Ja, precies. Maar in zekere zin heb je wel gelijk. Het zou mooi zijn als wat uh, meer mensen... Uh, een libertarische partij zouden oprichten natuurlijk in hun regio. Want het is in veel gevallen, hè, zoals we vaak hebben geconcludeerd, zelfs uh, elke stap naar het libertarisme op dit moment is vaak een goede stap. Dus, ja, uh, ik kan me herinneren dat ik tien jaar geleden heb, heb ik dus uh, een, uh, een protestactie uh, georganiseerd tegen de betutteling. Dat was tien jaar geleden. Het zijn drie mensen opkomen dagen op het Binnenhof, <lacht> om met mij uh, te demonstreren. <lacht> ja, dat... dat, dat ja, kijk, iedereen die, die klaagt er wel over. Maar ja, uh, als je dan zegt we gaan demonstreren, ja, dan, dan komen er maar drie mensen opdagen. Ja. dat zijn Nederlanders. Ja. Zij, zij het, hè, om het, om het even concreet uh, te maken in, uh, in, in Alphen. Daar wordt dan een, een, een hoekstokfestival georganiseerd. Die kregen altijd jaarlijks uh, vergunning voor, uh, voor, voor bandjes en dat soort dingen. En Dit jaar hebben ze dat niet gegeven. Nou, ik bedoel, op het moment dat je merkt dat de evenementen niet meer mogen in je gemeente omdat ze zeggen, nou, in Hoek van Holland ooit, daar is dus wat gebeurd. Het mag niet meer, het kan niet meer. Nou ja, dan moet je gewoon in actie komen. Je, je kunt, je kunt uh, accepteren dat die overheid steeds groter wordt en steeds uh, ja, de ketens... Uh, uh, dichter om je arm heen knijpt. Maar mm -hmm. uh, ja, breek los. <laughs> ja. Nee, ik lees hier ook nog over Russische toestanden in Vlissingen. Wat voor Russische toestanden? Uh, wordt, wordt er een schiereiland uh, bezet? Of? Nou, nee, nee, nee. Stel je hebt 5000 stemmen gehaald. Mm -hmm. Hoeveel is 5000 stemmen? Dat weet ik niet. Waar, waarmee moet je dat vergelijken? Nou, als je ze omdraait, dan wordt het er niet vier of 6000, toch? Nee. Dus tellen is eigenlijk een hele simpele handeling. Ja. Nou, in, uh, in, in Vlissingen uh, hebben ze een hertelling gedaan. Mm -hmm. En na de hertelling had de sociaal-democratische PVDA, uh, die had in één keer een zetel meer. Oh. <laughs> Ik vind dat wel zo raar. Ik bedoel, ja, je doet twee keer hetzelfde. Je telt en je telt nog een keer. En één zetel, hè, dat is niet één stem of zo. Dat, is, uh, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat betekent gewoon dat je of, of je hebt één keer zitten te slapen... Of, of, of, het, of het is gewoon fraude. Ja, het is, uh, volgens mij moeten er VN-waarnemers komen hier in Nederland. Nou, dat, dat, dat, dat heb ik al vaker geroepen: dat, dat, dat verkiezingen in Nederland, dat, dat, dat het niet echt, dat, dat het niet heel ja. vertrouwd uh, is. Oh. Nee, ik merkte ook bij ons hoor, dat wij de eerste uh, 370 en in één keer bleek het 340 of 330 te zijn. Ik bedoel, ja, ik, ik weet niet wat ze daar doen bij die stembureaus hoor, maar goed. Ja, dat is, is wel een heel verschil, zelfs 30 stemmen. Laat ja. het aan, als het over twee zetels gaat, dat is wel erg veel. Nee, maar goed, ook in Rotterdam en Amsterdam bleek dit gebeurd te zijn, wat, ik, wat we net uh, bespraken. Wat was daar gebeurd uh, precies, om hoeveel gezetels? Het, het, het, het wordt nog erger, uh, ook daar... Uh, blijkt het niet te kloppen met de verkiezingen, want er zijn duizenden spookstemmen. Ja, ja, ja. En dat klinkt heel uh, romantisch, hè, uh, spoken. Maar het, het blijkt gewoon dat, dat er allemaal fouten zijn gemaakt met, uh, met, met de stembiljetten. Waardoor er, er allemaal, uh, allemaal gekke situaties uh, ontstaan. Ja, ik vond het aantal echt uh, bananenrepubliekachtig. Ik uh, ga ja. er echt wel vanuit dat het altijd uh, elk jaar wel overal een paar keer fout gaat. Dus er zullen uh, ja. echt wel in elke ja. gemeente een paar uh, halve garen... Uh, zeg maar een beetje buiten de afgesproken of onafgesproken regels om uh, stemmen of machtigingen wat dan ook regelen. Maar dit ging echt, uh, om hoeveel ging het? Nou in Amsterdam alleen al uh, zijn er 1820 stemmen minder, uh, die, die zijn eigenlijk gewoon verdwenen dan er mensen zijn komen opdagen. Je er... stembiljetten weggegooid of meer biljetten in het vakbussje. Uh, nee, je ziet dus bijvoorbeeld, er lopen, even, even, ik maak het even heel eenvoudig, je ziet vijftig mensen een stemhokje inlopen en die zie je uh, iets in een stembus gooien. Dat yeah. wordt geteld, hè, want op het moment dat je bij het stembureau komt, dan moet je identiteitsbewijs laten zien. Ja, ja. ja dan ga je weer, uh, weer weg. Ja. Dan blijkt dat er gewoon stemmen weg zijn. Daar komt oh, het echt, neer. Die, die zitten uiteindelijk dan niet in de, in, in de bus. Maar duizend. Nee, in Amsterdam waren dat al 1820 stemmen minder dan de kiezers zijn komen opdagen. In Rotterdam waren het er 1666. Wow. In Utrecht 109. In Groningen 53. In Den Haag 552. Nee, weet je op, wat Dat waren allemaal steden waar de Libertarische Partij mee deed. Zouden die gewoon LP-stemmers zijn die, <laughs> uh, ja. Ja, ja, die, ze, die ze hebben zoek gemaakt? ja, nou, dat ja, zou ja. heel goed kunnen natuurlijk, hè? want moet je je voorstellen dat we in Den Haag 552 stemmen meer zouden hebben. Of ja, die, die 1820 in Amsterdam, ik denk dat we dan bijna de kiesdelen zouden hebben gehaald. Ja, ja, jongens. Maar ik vind het sowieso rijk ik vind die aantallen, het, het lijkt me ook uh, hoog. Vooral die, uh, die grote, kijk, daar zijn natuurlijk ook meer stemmers. Maar het, het, klinkt, uh, het klinkt een beetje, het gaf me een beetje een banaanrepubliek gevoel. Ik weet niet of maar dat het was uh, toch bij jou in, in Leeuwarden, was het toch ook dat de D66 studenten daar allemaal liepen te tellen? Ja. Ja, dus... <laughs> ik heb geen sterke reden om uh, eraan te twijfelen. Dat volgens mij is het allemaal prima gegaan, maar ik vind wel, uh, dit klinkt alsof het uh, ver boven het, zeg maar, de statistische uitval hè, van onzekerheid gaat. Dit lijkt me groter dan dat. Ja, dus het zal altijd wel... Uh, in zo'n complex uh, gedrag en systeem zal altijd wel wat mismatches zijn. Maar ja, ik, ja, ik vond, ik had het ook gelezen, ik was de getallen, de precies getallen even vergeten, maar 1800 dat klinkt mij als groter dan uh, hè, wat je wat gewoon in een systeem. Uh, wat natuurlijk uh, beweegt, zeg maar, in die richting. Maar snap je wat ik bedoel, het, is, uh, het, het, het gaf mij een, uh, een bananenrepubliek gevoel. Nou, dat heb ik de laatste tijd vaker. Ik zal me misschien uh, meer met libertarisme bezighouden, houden, zal dat het, misschien dat de oorzaak. Maar ik heb, af en toe als ik de kant lees of de signaal lees, kijk, dan denk ik, zijn we een bananenrepubliek. Het is, uh, <laughs> het is heel erg maf, maar goed. Ja, en dan gaan we hebben nog meer uh, verkiezingsnieuws. Nep-liberalen in coalitie met SP. Dat is, uh, dat is iets opvallends natuurlijk. Hè. Je pretendeert uh, liberaal te zijn. En vlak na de verkiezingen dan zeg je: Nou, ik wil wel een coalitie met de SP uh, erbij. Mm. En uh, ja, dat is, uh, dat is verdacht natuurlijk. Hè? Want ben je dan echt liberaal? Dat, dat dachten we al niet. Maar in Amsterdam ja, gaat dit natuurlijk wel heel ver. Ik bedoel, de SP moet zo ongeveer de laatste partij zijn. Waarmee uh, een liberale partij wil samen. Uh, en om heren. welke liberale partij gaat het? De grote winnaar van de verkiezingen. D66. D66 ja, maar dat zijn eigenlijk meer de liberalen, Niet de liberalen. Het is, uh... <laughs> Als het noemen zich nog liberaal. Hè? Dus uh, trek die Kijk. titel in. Of uh, eigenlijk he, voor, voor, voor de private sector zijn ze zo voor uh, reclame, codes en, uh, en, en, en, en regels. Uh, betrek die regels ook op jezelf. Als je pretendeert liberaal te zijn dan moet je ook een grote afkeer hebben uh, ten opzichte van de SP. Ja, ja, nou ja het, het, ze zijn pragmatisch. Hè? En ik weet nog, toen ik dat voor het eerst hoorde op de middelbare school... bij maatschappijleer, dat, dat, dat me dat wel aanstond. En ik dacht van, oh, oké, okay, dus ze zijn niet zo dogmatisch links of dogmatisch rechts of zo. Maar ze zijn pragmatisch. Maar wat het eigenlijk best is gewoon principeloos. Dus ja, <laughs> dat je pragmatisch bij zeggen ja, ja. Om, het, om het positief te laten klinken. Maar ja. in dit geval betekent het ik, gewoon principeloos. Ik, ik, ik weet niet wat het bij jullie is, maar ik heb, zeg maar... als ik mensen die d 60 aanhangen, als ik die spreek, gewoon de, de stemmers, zeg maar... Heb ik vaak het gevoel dat het heel leuke mensen zijn, maar zeg maar hoe leuk ik vaak de stemmers van D66 vind, zo omgekeerd evenredig vind ik hun representatie in de macht, vind ik echt walgelijk. Ik kan echt de grootste moeite hebben met de dingen die ze doen. Misschien juist omdat ze ja, pretenderen wat dichterbij onze idealen te staan, maar hoe zit het bijvoorbeeld met dat EU-referendum, wat we dat, dat nu al heel vaak voorbij horen komen. Dat is toch ook een of andere grote baggertruc van uh, Pechtot? of heb ik dat verkeerd begrepen? Nee, als het van Pechtot komt, dan, dan heb je het niet verkeerd begrepen, denk ik. Ja, wat... Dat is gewoon een baggetruc. Okay. Nee, goed, maar laten we verder gaan. Uh, over nep-liberalen gesproken. De VVD die heeft ook een uitspraak gedaan. Willen jullie meer of minder Antillianen in dit land? Minder, minder. <laughs> nee, maar vertel, wat, uh, wat heeft de, de VVD, die heeft een wildertje gedaan, zeg maar? Ja, daar komt het, daar komt het wel wat op neer. Uh, ze zijn een wet aan het regelen hè, voor het Koninkrijk, dat er minder Antillianen uh, moeten worden toegelaten. Uh, ja, maar de Antillen horen toch bij Nederland? Ja, maar is... Ze zitten eigenlijk al in het Nederlands koninkrijk. Hè? Ja, eigenlijk, eigenlijk uh, wat, wat, wat, wat, wat, ze, wat ze willen is, is uh, ja, wat dat betreft uh, ook, ik, ik zou bijna zeggen ongrondwettelijk. Uh, dat ze gewoon op een eiland blijven? Ja, blijven op jullie eigen eiland. Uh, een beetje ja, een idee dat ze hebben bij, uh, bij de Rutte-fans. Ja, dat doen we nog iets naar boven wat beelden van de tegenpartijkoten en de wie, die dan zo'n kaart hadden met zo'n indeling van Nederland. Geen gezaak, iedereen rijk. Een aard spreekwoord, dames en heren, zeg. Het buitenland legt naast de deur. Volgens mij wordt daar niet mee bedoeld dat jij als je je huis uitkomt, struikelt over een Turkse jong met de spuiter in zijn arm. Vaness. Licht alles even uit aan de mensen. Oh ja, uh, Hoe dat in Nederland kan worden aangepakt, het probleem van kaarten. de buitenlanders. Ja, de kaart weg, kom op. Zien. Nou, heer, hier ziet u dan de nieuwe indeling van uh, Nederland in twintig provincies. A, laat de T, wat ik kijk heb op, Jij hebt zelf getekend. Ja, gekeken, nog weet Jacobs, even kijken hoor. Uit mijn hoofd geleerd. Uh, alle Grieken in Nederland, die stoppen wij we weg hier op de eilanden. Dat heet nou de provincie Grieksel. Zijn ze gewend? Net als de eilanden, rondom. Dan heb ik hier op ons barmeubel, heb ik gezien dat Afrika. Dat is heel gernig, wist ik niet. Kijk, hier, Afrika, waar leggen Hier, kijk. De grens op precies dezelfde wijze als hier, Groningen, en Friesland, al zee. Dat legt Dus nou dan we hadden wij gedacht hier ja. alle Tunesiërs, Marokkanen en Algerènen weg te stoppen. Thuisland, dat is net als Thuis. Lekker. Dan Lekker. alle Turken komen in wat eens de provincie Drenthe was, dat oh, heet ja. nou Turkenburg. Yes. Vanwege de ruime mogelijkheden van schapen. Mij ook heel, uh, dan krijgen wij hier de Molukkers op Loppen. de Veluwe, vanwege de mooie natuur natuurlijk. Lekker. Dan de Surinamers in het zuiden, het is altijd weer een paar gaatjes warmer. Uh, denk aan de vrouwelijkheid, denk aan carnaval, En de Arabie, dus wat vroeger uh, Brabant en Limburg was. Baraband, dan uh, zeg ik, Oh ja, de Italianen komen hier. Juist. Dat heet dan Little Italy. Dat ziet er fantastisch uit. Uh, maar mag ik even tussen u beiden komen, dokter Anders van Nes? Als er dan Nederlanders zijn die zeggen, nee, ik blijf hier zitten. Ik vind het juist gezellig, die kleren zo. Ik ken dat. Dat ken ze zeker. Oh, nou, dat ken. Maar uh, uh, Nederlanders die niet meer tegen buitenlanders kennen. Wat doen die? Die gaan allemaal hier al heen. Kijk, dit Blank. is de Randstad, dat heet nou Blankstad? Blankstad. Blank. We kennen uh, alleen buitenlanders komen met een pasje. Oh, ze kennen niet zomaar. Nee, de nee, bank nee dat kennen niet. Dat met een pasje. Zo'n uh, kaartje. Zo deur, slechtje, deur, een Turlijk. Dat ze dan de uh, kaartje laten zien dat ze dan op langs langzaam. Juist. Zo is de tegenpartij voor een multoradiale radiale samenleving. Daar zijn wij dus sterk voor. En denk ook aan de injectie die dit is voor de toerisme. Want je zal toch wel hartstikke gek zijn met de gratie over als je nader in een duur vliegtuig naar Tunis gaat... als je hier, we hebben het getekend, hier tussen Holrecht en Wierum... lekker op je krent, onder een strooien parasol tussen de Tunesiërs kan leggen. Ja, ja, ja, ja, makkelijk sap. En zo, dames en heren, zo maak uw tegenpartij... van alle bannenburgers weer vrije jongens, eneers, van alle buitenlanders weer binnenlanders. Twee. En zo moest uw tegenpartij alle stront van de rassenknikker. Zo is het toch? Zo. Ja, helemaal goed. Dan oh, oh, oh. begint het ook steeds meer op te lijken met de VVD. Um, ja, goed. Nee, dan gaan we verder naar de uh, ja, Volkers van de G. Hè, die uh, Volkers van de Graaf, mogen we nu gewoon zeggen. Wat we allemaal al wisten. Die, uh, ja, die, die komt vrij. En uh, ja, die krijgt uh, forse beveiliging. Ja, inderdaad. Ja. Dan gaat. Uh... Daar gaat ons belastinggeld dan heen. Ja, hoeveel, om hoeveel euro gaat het? Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nou ja, dus ook in het artikel. Het is een, een artikel van de Volkskrant. Een beetje de P van de Abo, laat ik het zo zeggen. Uh, dus daar worden geen bedragen in genoemd. Maar ja, even, even los van de bedragen. Van de G heeft natuurlijk een moord gepleegd. En ja, zou eigenlijk zijn leven lang... Uh, de familie schadeloos moeten stellen. En in plaats daarvan is hij de afgelopen jaren verwend in een goed beveiligde gevangenis. Met een tv op zijn kamer en een bed. En hij heeft niet hard genoeg hoeven te werken. Uiteindelijk is het natuurlijk een verschrikking wat die kerel heeft gedaan. Dus beveiliging. Ik zou, als ik de overheid zou zijn, daar niet te veel in investeren. <laughs> nee, en waarschijnlijk gaat hij over de grens wonen ook nog. Dus ja, dat, uh... ja, ik dat lijkt wel te dat... slim, ja. Die rechtsstaat ja. die we dan, hè, die, is, uh, die wordt vaak genoemd. Ik heb hem uh, alleen deze week al echt in honderd verschillende contexten bij wijze van spreken gehoord. Hè. Het is uh, wordt, uh, te passend onpas, wordt uh, wordt rechtsstaat. Hè. Ook, uh, als Wilders wat zegt, dan moet ook rechtsstaat moeten bijkomen. En als andere mensen wat doen, of als het over uh, het. Uh, ja, dus als mensen uh, iets met een plant doen, dan moet ook rechtsstaat bij het pas komen. Dus uh, ik, ik kom het heel veel tegen. Mm -hmm. Maar ik vraag me wel eens af hè, van mensen, ik ben echt benieuwd, mensen die echt de rechtsstaat, of de, de rechtvaardigheid van justitie nodig hebben gehad. voor iets wat ja, qua schade of geweld. wat wij echt een misdaad zouden kunnen noemen. Hoeveel van die mensen hebben er wat aan gehad? Want ik heb, mijn beperkte ervaring met justitie is, is dat het een wanproduct is. En ja, ja goed, ik, ik, ik kom niet vaak in aanraking met justitie. Ik probeer dat natuurlijk ook enorm te beperken ook. Maar mijn ervaring direct en indirect met justitie is echt enorm. Nou, er zijn weinig slechte producten die ik ken. Nee, ik vraag me wel eens af, ja, hoe zit dat met anderen? Want het gaat vaak om emotioneel zwaar beladen dingen. Ja, en dat, ik vind dat heel treurig. Ja. Maar kijk, ja. in rechtvaardigheid, volgens mij dat aspect... wat, wat Julian, daar moest ik even aan denken... die zei ook van, ja, die familie wordt niet schadeloos gesteld. Nou, dat lijkt mij een van de essentiële basisstappen van rechtspraak. Ja. Er is schade, hè, want als er geen schade is... dan is er al moeilijk hè, geweld of schade. Dan is het, als dat er niet is geweest, ja, wat is dan de misdaad? Hè? Maar goed, even los daarvan... Die, dat, dat gebeurt niet. Dat, ik vind, het genoeg maar, je hebt van schacht, uh, schadeloosstelling van het slachtoffer. Je hebt, zeg maar, het beschermen en het voorkomen van recidieven, hoe heet dat? Maar dat aspect mm -hmm. van die schadeloosstelling, ik, ik, dat is totaal ondergesneeuwd. En dat is eigenlijk het, een essentieel onderdeel. En dat mm -hmm. het voorkomen van herhaling, dat, dat, dat ben ik heel, daar ben ik ook teleur. dat bereik je ook niet. Ook niet gewoon met gevangenisstraf. Ja. dan ja, en dan blijft het nog over, ja, gevangenisstraf, in, in is dat genoeg doen? Het, het, is, het is geen schadeloosstelling, het is geen voorkoming van herhaalgedrag. Het is niet uh, genoeg doen, in zekere zin voor het slachtoffer. Het, ik vind van de invulling die we voor justitie hebben, vind ik al twijfelachtig. Daarnaast is wat ze leveren binnen die, wat ze mogen invullen, is vaak ook nog heel matig. Maar goed, dat is wat ik dus indirect en direct eruit heb kunnen ervaren. Ik ben wel benieuwd, ik weet niet hoe jullie of jullie echt persoonlijke ervaringen ermee hebben. Oh, kijk. Ah, kijk, wat je wat, wel. Wat, wat, even, even los van de persoonlijke ervaring. Uh, hier in, in Bilbao, er zit ook zo'n gevangenis. En uh, daar rijd ik heel regelmatig uh, langs. Hè? Maar ja, nu met die bezuinigingen. moesten de gevangenissen dicht. Dus kennelijk kosten die gevangenen de samenleving meer dan dat ze opleveren. Hè? Want anders zouden er geen gevangenissen dicht uh, moeten. Nee, dus, precies. Uh, dus, dus, dus eigenlijk pampert de overheid uh, de gevangenen. Uh, ze krijgen meer uh, dan wat ze betalen. Nou, en ik denk dat bij genoegdoening dan zou je meer moeten betalen uh, dan je kost. Mm -hmm. uh, dus uh, die gevangenen die moeten gewoon minder hard werken. En wat mij betreft water en brood uh, op hun kamer. <laughs> Totdat ze uh, hun slachtoffers volledig schadeloos hebben gesteld. En ja, dat, inderdaad het, dat laatste is inderdaad het essentiële. Dat ze het slachtoffer, dat die schadeloos wordt gesteld. En uh, niet dat, uh, ja, dat eigenlijk zoals nu in, de, in die rechtsstaat, uh, eigenlijk alles als een soort van misdaad tegen de staat wordt behandeld. Ja klopt, wat is... eigenlijk wel heel zwaar fout is, is eigenlijk dat de familie van uh, Pim Fortuyn via belasting nu betaalt aan de babysitting van Volkert van der Graaf. Ja. Ja, ja, ja. Als je het zo even, dat is eigenlijk heel, dat is eigenlijk het, het extreem fouten wat er gebeurt. Dus dat ja, wij de, de slachtoffers draaien op voor de, ja, voor de, de, de schade die de, die is gedaan in plaats van andersom. Dat ja, is eigenlijk ja. al heel, uh, ja, heel erg van mij. Ik, ik, ik denk dat we het allemaal, die schadeloosheid, dat, dat hoeven ik wel zijn het allemaal mee eens. Het, mm -hmm. het grote bezwaar wat ik ermee heb is dat er gewoon heel veel mensen ook. ...in de gevangenis worden gestopt omdat ze alleen eens met een plant doen of zo. Iets waar eigenlijk wij van zouden, denk ik, zeggen van... ...dat is geen misdaad. Ja, ja klopt. Iemand. En we hebben ook een tijdje terug... ...hebben we het uh, hier uh, in de uitzending gehad... ...over een artikel wat ook in dezelfde Volkskrant uh, is verschenen. En daar hebben we het geloof ik over afgelopen... Uh, ...vorig jaar een keer. Uh, van een uh, filosoof en jurist. En uh, ja, de, de teneur van zijn verhaal was ook... ...dat uh, Nederland gewoon is afgegleden... ...van... Uh, ja, het is een best wel progressief uh, land, zeg maar, tot uh, een van de strengst straffende landen in de westerse wereld. En uh, dat was, uh, als ik me goed herinner, die kop was, uh, kan Nederland zich nog wel een rechtsstaat noemen? <laughs> en uh, <laughs> ja, en dat, uh, nee, dat, dat vond ik echt uh, een heel goed artikel. Het was dan weliswaar een opiniestuk, maar hij haalde daarin heel veel feiten en statistieken haalde hij ah, in, Ik vind het wel interessant. Ik, ja, ik, ja, vind ja. Echt, uh, dat, ik heb namelijk sterk het gevoel, hè, maar dat is alleen nog maar een gevoel dat de kwaliteit die ons justitie levert, dat het ver... Dat het echt bagger is. Ja. En, ja, ja absoluut. Nou, ik ben wel benieuwd als daar echt zeker Ik heb me daar nog niet genoeg in verdiept. Maar dat, dat ja, kan. Pers persoonlijk vind ik het niet alleen een gevoel. Het is gewoon een logica. Want het is een monopolie op een bepaalde dienst. Dus ja, dan, dan, dan, ja, dan is het, kan je niet anders hebben dan iets slechts. Alleen het punt is, we kunnen het niet vergelijken. Want het een monopolie is. Ja, zeker. Maar je kan wel vanuit logica reëneren. Van, ja, als, als, als, als de rechtspraak een product is, dan... Ja, je, je, je kan een lidmaatschap op een rechter nemen en als jij uh, zeg maar, uh, benadeeld wordt door iemand, dan, dan, zeg je, dan, dan, dan, dan, ga, dan kan je met uh, jouw rechter en die rechter van degene met wie je iets hebt tot een bepaalde overeenkomst ko komen. Soms hoeft het niet heel veel dingen, uh, conflicten hoeft het niet per definitie, uh, dan is het niet, gaat het niet om de vraag van er is iemand schuldig. En, uh, soms is het gewoon van twee mensen hebben iets, een conflict en dan moet er een goede oplossing waarmee, waarbij ze allebei uh, mee door hun deur kunnen. Ja, ja dus, en, inderdaad ja. en dan is het gewoon veel meer een bemiddelaar ja, ja. En dat is ook iets wat uh, denk ik heel vaak vergeten wordt. Is, uh, mm -hmm. hè, als, het, als het gaat over universiteiten bijvoorbeeld, dan gaat het heel vaak over toegankelijkheid. Van, ja, maar we hebben de overheid nodig, want uh, dat maakt het, uh, hè, de studie en zo, die maken het toegankelijk ook voor mensen die het niet, uh, niet het geld hebben, voor, voor de minder bedeelden. Maar bij de rechtsstaat wordt daar nooit over gesproken. Terwijl als je erover ja. nadenkt, advocaten zijn hartstikke duur. Ja. En, en de meeste, de meeste mensen, die, die hebben helemaal niet het geld om iemand voor de rechten te slepen of zo. Dus, ja. uh, dus maar voor ik de ben de van mening mensen... dat dingen die wij misdaad noemen, ja, dingen die je echt qua schade of uh, geweld onder de titel misdrijf zou moeten vatten. Ik, ik denk dat we daar ook helemaal. Dat advocatengedoe, dat is ook zo. Dus uh, voor dat. Uh, ja. Ik, ik, ik heb daar ook heel sterk twijfels over. Ik heb het gevoel dat, dat die ingewikkeldheid van die regels en al die nuances en allemaal dingen die er eigenlijk moeten doen, dat het gewoon een verdienmodel is. Ik heb wel het gevoel dat in de rechtsstaat dan zo, dat er eigenlijk maar één partij is die echt genoeg genoegdoening krijgt en dat zijn de advocaten. Ja, Daar gaan enorme, dat gaat om miljarden. En dat is alleen maar om een, een aandeel te kopen in dat je aan de rechtsstaat mee mag doen. Hè, dat je, je wil je gelijk halen. Nou ja, je, noemt al, je, je voelt het idee dat ik heb een advocaat nodig heb. Nou, en de dingen zijn ook heel ingewikkeld. Dingen zijn vaak helemaal niet ingewikkeld. Ja. Het is heel, heel veel dingen zijn heel ingewikkeld gemaakt. En uh, ook de procedures, hè, dan de taal en oh, ik wil meedoen aan de rechtspraak. Nou, dan kennelijk is het niet voldoende dat je een brief stuurt... waarin je in gewoon Nederlands zegt wat jou is overkomen. Nee, dat zijn dan weer advocaatachtige diensten nodig. Omdat ja, het zou ook het... nog zo te zijn dat je de rechter niet eens direct mag toespreken. Dat moet allemaal weer via je advocaat gebeuren. <laughs> een is ja. van god of zo. Ja, zoiets. Nee, maar ja. even terugkomen op het artikel. Dat kan iedereen gewoon opzoeken ja. door in te tikken. Kan Nederland zich nog wel een rechtsstaat noemen? Dat is de kop van het artikel. En uh, in het, uh, het artikel begint onder andere met het volgende. De politiek heeft mede onder druk van ver ver ver verontwaardigde media... en een boze publieke opinie de afgelopen jaren... Een reeks aan maatregelen genomen die de rechtsbescherming van burgers en verdachten op extreme wijze hebben uitgekleed. Dus om een beetje aan te geven mm -hmm. wat de teneur van het artikel is. Uh, ja, daar gaat het dus over. Hè. Nederland is dus letterlijk uh, een van de strengste van de in de westerse wereld geworden. Dus uh, ja. ja, wie dat uh, op wil zoeken, ik denk, uh, dat is het lezen waar, denk ik. Het kan allemaal nog erger, want we gaan even naar de grootste gevangenis van de wereld. En dat is uh, ja, niet, niet, niet Amerika, en het gaat nu uh, ja, naar echte gevangenis, dat is uh, Noord-Korea. Want daar moeten uh, alle mannen ook notabene hetzelfde kapsel als hun uh, hoogverheven roerganger hebben, Kim Jong-un. Ja, maar ik, ik, ik heb ze wel eens gezien in Noord-Korea. Ik weet zeker dat, ze, dat niks hun gelukkig gemaakt van deze wet. Ik, uh, ik, ik denk dat ze huilend van blijdschap de straat op zijn gevlogen om deze wijsheid te prijzen. Misschien is het een uh, petitie uh, geweest dat ze, ja. dat ze juist hadden gevraagd. Mogen we alsjeblieft dat het dezelfde kapsel was? Ja. De grote lijn. Ja, ja ze hebben de Misschien ja. kwamen ze erachter dat dat al het populairste kapsel was. Dus zei is eigenlijk. Nou, dat doen ze allemaal. Die, die twee gekken die dan met een net iets ander kapsel uh, lopen. Ja, die zijn dan de kun ja. <laughs> ja, Die scheiding links en rechts. Ja, Maakt maak dit kaalwoord ook illegaal? In, uh, Noord korea kan het ja. zijn dat je het als staatsgevaarlijk wordt opgepakt omdat je kalend bent. Dat, uh, ja, dat is een trieste, ik vind het wel grappig, dat, hier kunnen we ons heel erg over opheffen. Hè? Dat we denken, oh, dit is zo'n bizarre wet. Maar sure, ja, als, sure. als in Noord-Korea het, het arme onderdrukte volk moet meebetalen aan de hobby's van Kim... Ja, daar horen we niks van. Daar zijn ze ook al elke dag mee bezig. Maar ja, wij, wij betalen ook mee aan de hobby's van onze machthebbers. Dat, ja, dat, dat is ja. kennelijk normaal. Daar hoeven we helemaal niet. Maar dat kapseltje, dat, is, dat mag wel even in elke krant. <laughs> nou ja, goed, ik, ik ben het met z'n kant eens hoor. Dit is natuurlijk ook heel nieuwswaardig. Ik heb er ook echt mee kunnen vermaken en verwonderen. <laughs> Nou, het eerste wat ik dacht van... Oh, wanneer zullen we dit in Nederland krijgen? <laughs> <Lichte kapsel. laughs> nou ja, ja wat, wat, er zijn al dingen die je wel of niet mag. Het begint al wat... Uh, het is nu vaak nog in uh, dingen die je in huis hebt. Bepaalde dingen mag je niet in huis. Bepaalde dingen mogen winkels niet meer verkopen. En uh, ja, ik denk dat we nog een groot stap verwijderd zijn... aan welke kapsels nog mogen. Maar ach ja... We, He, ik kan me voorstellen dat er uh, dat mensen op de aarde ja? zijn... of misschien in een andere tijd... die zich sterk kunnen verwonderen over de dingen... waarvoor wij regels hebben. Adelaide, wat zijn ja, de meest bizarre regel in Nederland? Even gewoon uh, niet uh, belasting betalen zo, maar gewoon even echt iets een detail. Weet iemand echt een hele zotte regel... wat we in Nederland hebben? Mm, nou ja, discriminatiewetgeving. Ja, ja, het is wel ja. heel intuïtief voor heel veel mensen. Dus dat... Godslaster? Ja, nou, die is afgeschaft. Ja, dat he? hebben we jarenlang in het wetboek <laughs> gehad. Hè, dat je niet, uh, ja, niet, ja, ja, niet, ja. niet rare dingen mocht zeggen over... Uh, tussen aanhalingstekens heiligen. En, en, en, wat denk je van natuurlijk majesteitsschennis of belediging van ambtenaren ja, als, je, als je in Nederland zeg maar, een standbeeld van de oranje swaffelt, dan kan je de gevangenis in. <laughs> is dat nog zo? Oh, dat weet ik niet, maar de majestijdschennis is inderdaad uh, verboden. Ik bedoel, de, de reden dat ik dat uh, wat ik net op noem uh, raar vind is, uh, omdat, vind is, omdat het belachelijk vind, is omdat ons voorgehouden wordt dat we vrijheid van mensen uit <laughs> Ja, ja, nou goed. Ja, ja. Dat, ik, ik, ik weet niet of we het hoeven uitspreken als libertair, maar natuurlijk Kijk, recht is iets wat je hebt, niet iets wat je... Dit, dat wij dingen wel of niet mogen zeggen, is een privilege. Dat is een beetje wat... Ja, precies. En persoonlijk vind ik van, ik, ik heb dat recht van nature, Dus ja, dat het dan ergens in een grondwet vaststaat, ja. Ja, dat, dat, dat, dat heb ik niet nodig. Nee, precies. Ik heb dat het is wel heel essentieel, er zijn meerdere <laughs> dingen waar, we, waar je eigenlijk ja. als individu gewoon eigenschappen op je eigen lichaam of je eigen zijn en je eigen... Ja, ja bijvoorbeeld dat strafbaar is als ik mijn nier verkoop, bijvoorbeeld. Dat is inderdaad ook wel iets raars. Ik bedoel, dat is toch mijn ja, nier, precies. mijn lichaam. Dus ik zou het je niet aanraden, ja. maar het, het, het, het is een... Heel zwaar voorbeeld van het feit dat je eigenlijk alle details wat er uit mijn mond komt, is gewoon van mij. En uh, ja, wat, ik, wat ik doe, is, het is mijn verantwoordelijkheid. En als dat uh, op een, ik kan, ja, de, de grens is inderdaad waar het uh, voor een andere uh, schade of geweld of dat soort zaken gaat betrekken. Maar ja, inderdaad, ik vind vrijheid van meningsuiting. Het, het feit dat, je, dat anderen, dat machthebbers tegen jou mogen zeggen wat je wel en niet mag zeggen, dat maakt het al, en dan is het geen vrijheid meer. Dan is het gewoon, uh, ja, is het gewoon. Een, als pandje. Ja, maar uh, Mart, ja, laten we heel even snel een paar, uh, een paar doornemen. Um, het is uh, bijvoorbeeld, dit is een uh, artikel van september 2012. Zo is het bijvoorbeeld verboden om inbrekers in het toilet op te sluiten, want dat is beperking van bewegingsvrijheid. <laughs> En het, okay. is, het is ook verboden om stinkdieren te laten ontklieren. Dat is denk ik een marianne teametje geweest. Is dat een wet in Nederland? Ja, ja, ja. ja. Oh man, ja. En het is verboden om tussen zonsondergang en zonsopgang door natuurgebieden te lopen. Oh. Ook dat zal wel een oh. partij voor de dierenactie geweest zijn. Had je nog meer? Uh, ja. Ja, nou, er staan er nog wel een paar, maar uh, we, hebben, we hebben nog meer nieuws, dus laten we verder laten ja, okay. gaan. Um, ja, laten we even naar het volgende gaan. Daar is kindermishandeling weinig gepakt. Zelfde gepakt. Dat is uh, geconstateerd door de redactie van het onderzoeksprogramma Dit is de dag. En, nou, er is dus uitgebleken dat hoewel het kabinet inzet op meer aangiftes, meer daders voor de rechter en meer veroordelingen, is de realiteit anders. En dat is uh, gebleken mm. uit navraag bij onder meer het advies- en meldpunt kindermishandeling, het AMK, het Nederlands Forensisch Instituut en de Forensische Polykliniek kindermishandeling. En uh, nou, wat, was wat was dan de conclusie? Dat uh, de afgelopen twee jaar in ongeveer 15.000 zaken echt kindermishandeling vaststelde, uh, dat er maar 2150 keer aangifte werd gedaan. Uh, eruit volgden zo'n 200 rechtbankzaken en ongeveer een derde van de verdachten werd vrijgesproken. Uh, bovendien zou het OM zaken nog steeds niet specifiek registreren, ondanks een wetsaanwijzing daartoe. Verder zijn er geen officiële cijfers over het aantal veroordelingen. Dus uh, ja, mensen hebben het vaak over... Uh, hè, de, kijk, soms, soms gaan mensen nog mee in, uh, in, in, in uh, libertarische beargumentering van... Ja, oké, okay, snap ik een kleine overheid, oké, okay, prima. Maar er zijn wel essentiële dingen zoals de rechtsstaat en zo, Nou, wat het net al over de rechtsstaat. Ja, dit is ook zo'n uh, gebied van, uh, waar, waarvan ik denk van... Ja, het kan gewoon een stuk beter. Ik, ik heb er geen uh, specifiek uh, wetenschappelijk bewijs voor of zo. Maar het is gewoon een van die dingen waarvan ik denk van... Ja, het kan bijna niet slechter. Dus eigenlijk ja, bedoel, als je dit soort dingen leest... En uh, ja dat er gewoon, uh, niet verrassend hoor, maar uh, dat er uh, ja, dingen worden vastgelegd in de wet, die vervolgens niet worden uitgevoerd. Ja, uh. ja, er zijn heel veel andere wetten waar ze altijd aan kwijt zijn, zoals uh, bepaalde planten, die, dat, zit, dat is echt een door in hun oog en daar uh, willen ja. ze graag heel veel tijd aan besteden. En uh, ja. Ja, ik weet niet, ook uh, mensen die uh, eigenlijk uh, volgens het boekje gewoon uh, ja, de iets mindere groten uh, uh, willen helpen met belastingaangifte, ja, die moeten ook in de gevangenis. Dus ja. het is, uh, ja, ze, ze zitten al zo vol met al die hele belangrijke zaken. Ja, dan ja, echt de, ja, de zwakste in onze samenleving, de kinderen die ja vaak echt uh, zo enorm afhankelijk zijn van anderen om hun uit een onmogelijke situatie te komen. Ja, daar hebben ze eigenlijk geen ruimte voor. Nee, maar gelukkig zit het wel anders vast ja. en gelukkig wordt er wat gedaan aan uh, dat wiet. Want jongen, ja, dat is belangrijk. Hè? Stel ja, voor ja, dat, dat, dat dat niet werd aangepakt. Ja. Nou, al die agressieve dan, dan mensen zouden die, die... Stond door de straten rennen op zoek ja. naar iemand om in elkaar te mappen. Hè? Stel je stel je voor dat al die misbruikte kinderen ja, die, straks gaan ze aan de wiet. Nou, dat moeten we voorkomen. Ja, en mochten ze ooit belasting gaan betalen, wie weet, nou, dan moeten ze niet met Van Manders in aanraking komen. Nee, laten we, laten we alsjeblieft zorgen dat dat ja. eerst wordt geregeld. En dan gaan we die, die, die, die hele zwakke groep, die eigenlijk onmogelijk in staat is om zichzelf op enigszins te representeren in de rechtsstaat, laten we die alsjeblieft uh, ja, met rust laten dan. Hè? Je kan echt heel kwaad over worden, het is onvoorstelbaar. Ja, en al die partijen die dit allemaal regelen... die hebben nu 36 miljoen eurotjes onder elkaar te verdelen... naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dit was volgens mij een Jurrien bericht. Ja, nou ja, kijk, dat is gewoon het, het, het totaalbedrag hè? Wat, wat, wat, wat door... Uh gemeente ja, nu weer over de balk kan worden gesmeten. Maar dat is zeg maar wat er naar de lokale partijen aan raadsvergoedingen gaat? Ja. Dus het zijn alle raadsvergoedingen bij elkaar. Als, als iedereen dus in Nederland de Libertarische Partij had gestemd, dan had de Libertarische Partij dit dus verdeeld onder de kiezers. Ja. ja dus ja, dat loopt hier allemaal mis, mensen. Ja. Ja. <laughs> nee, goed, maar we rezen even snel door de berichten heen. Ik lees hier het verbod op de buitenpoes. <laughs> Oh jee, het moet niet gekker worden. Dit, is de, het is dit, een, dit moet er geen stijlbericht zijn geweest. Ja, ja de klopt. Titel ja, ja, al, het is... De buitenpoes, dat kan bijna niet anders. <laughs> ja, ja. Nee, ik klopt. Het is een ballonnetje wat er iemand uh, omhoog opgeworpen is. Het is uh... ik, ik vind eigenlijk doet dat er helemaal niet toe. Ik, ik, ik, wat ik graag zou willen zien, ik zou wel graag een soort experiment willen. Ik denk dat het zelfs uh, als een goed tv-programma verkort zou kunnen worden, waarbij. Uh, zeg maar één samenleving zich afscheidt van alle regels, alle lasten en zo... en de kans krijgt om een duurzame, uh, diervriendelijke dorp te bouwen. En een ander, daar probeert zeg maar, de overheid met alle huidige wetgeving... probeert hetzelfde voor elkaar te krijgen. Maar nou, ik durf te wedden dat in een jaar... dat <laughs> dorp, wat gewoon de kans krijgt om volgens eigen waarde te leven... met toren, met diervriendelijkheid en duurzaamheid gaat uitsteken... boven, de gereguleerde, boven het gereguleerde dorp. Mm, ik, ik, ik, weet, ik, durf, ja. ik durf zelfs te wedden als dat dorp gewoon begint met een, als grasveld... Dat aan het eind van het jaar het dorp dat compleet de zelfbeschikking krijgt, mijlenver voorloopt op het andere dorp. Wat al honderd ja. jaar de kans, wat 100 honderd jaar bestuurd door mensen die het beter weten. Echt onvoorstelbaar. Ja. Dat, dat, ik, dat zou echt eens moeten gebeuren. Ik, ik, ik denk ook dat... Leg het eens voor aan John de Mol. Hoor. Ja, precies. <laughs> nou. En dan niet, niet geshowd, niet gemasterd. Gewoon alleen maar mensen die puur hè, die waardes delen. Dus een groep mensen die dezelfde ja, ja. waardes hebben. Hè, dus geen, allemaal, niet allemaal wet te maken, maar zelf regelen. Ik, ik denk dat zo, sowieso dat dat een goed voorbeeld. Uh, dat is ook mijn libertarisch ideaal. Gewoon een kleine groep ja. mensen met dezelfde waarden. Die gewoon laten zien van, wij, wij doen dit gewoon. Leiden niet door te proberen de, die die honderdduizenden wetten aan te pakken... maar gewoon door voorbeeld. Goed voorbeeld doet goed volgen. Ja. Nou, dat, ja, dit ook weer, nou ja, goed. Uh, waar kan je... Ja, de, buiten, de buitenpoes. Ja, het ging, om de, dat ging erom dat er uh, iemand die vond... dat uh, uh, poesen die, uh, die, die, die vermoorden vogels... en uh, ja, dat, dat moet allemaal niet kunnen. Het is niet, ja. het is niet ja, de muizen, hè? Ja. ja, muizen, ja. oh jee. <laughs> ja. Nee, maar goed, dan gaan we naar het volgende bericht. Ik uh, lees hier ook nog hoe kleiner het hoofdkantoor... hoe beter het gaat... Dat is een, een correcte conclusie natuurlijk. Op het moment dat je allemaal lagen hebt, de manager, de submanager, Nou ja, zo'n hoofdkantoor kun je heel erg log maken. Nou, en dat blijkt ook uit onderzoek van het onderzoeksbureau Sanford C. Bernstein... dat een kleiner hoofdkantoor gewoon beter werkt. Nou ja, mm -hmm. zij betrekken het heel erg op het bedrijfsleven... maar eigenlijk geldt dat toch ook voor de overheid. Hoe kleiner de overheid, hoe beter... ...en uh, ja, goedkoper de overheid kan werken. Hoe kleiner de staat, hoe beter het gaat. Daar komt het op neer. Dit is eigenlijk een bericht dat het bevestigt. En ja, uiteindelijk geldt alles voor iedereen. Dus dit geldt niet alleen voor de private sector. Oké, okay, ja goed. Nou ja, dan gaan we nu naar het uh, Amerika-nieuws. Ja, inmiddels, uh, dames en heren, is... Uh, Niemand minder dan Lode Cosaar uit Antwerpen, België, is uh, aangeschoven. Lode, vertel, uh, vertel eens even aan het publiek wie jij bent. Um, ja, mijn naam is Lode Cossaar. Ik ben uh, voorzitter van het Rotbart-Instituut in België. En ik ben bestuurslid, uh, executive board member, of bestuurslid van de Euro European Students for Liberty. En de tak van de bredere Students for Liberty-organisatie. Oké, okay, ja, leuk. <laughs> ja, goed. Uh, maar uh, jij komt niet zomaar hierbij zitten. Want uh, er is een van de berichten die wij zo meteen uh, wilden gaan behandelen. Daar, uh, daar heb jij iets over te zeggen. Dus laten we eerst even dat uh, bericht. Doen. Uh, het gaat ja. namelijk over Students for Liberty, uh, die uh, voorzitter die heeft uh, ja, commentaar geleverd op een uitspraak van Ron Paul. Um, jij mag het gewoon vertellen, Lode. Ja. Wel, um, uh, het Ron Paul Instituut heeft uitspraken gedaan over het uh, Crimea referendum waar da Rusland um, een rol in heeft gespeeld. En waar dat ze zeiden dat, um, correct denk ik, dat Crimea een recht heeft om secessie te plegen. Nu, er was een reactie van uh, de president van SFL. Uh, ik wil er even bij zeggen dat SFL als zuzuinig geen meningen heeft, maar de president van SFL uiteraard wel. Die zei dat ja. het, niet, het niet volledig correct is om te spreken over het recht op secessie van Crimea. Dat we, oh, dat, tenminste sommigen in SFL denken dat, het, dat de militaire acties die Rusland daarvoor heeft gedaan, twijfel brengen over het referendum. Nu, mocht het zo zijn dat Crimea liever bij Rusland wil, dan zijn wij daar geen tegenstander van. Maar wij waren wel... Uh, zijn wel sceptisch over de Russische militaire handelingen voorafgaand aan het uh, referendum. Um, mm -hmm. Daar dan is een reactie op gekomen van het Rompowel Instituut, die uh, het SFL of McCoven onterecht heeft beschuldigd dat hij militaire interventie wou. Dat is uiteraard niet waar. McCoven mm -hmm. heeft enkel twijfels geuit bij de. Um, moet ik het zeggen, bij de legitimiteit van het referendum. Meer eigenlijk niet. Hij heeft ook heel duidelijk gezegd, en dat is over het algemeen de standpunt van SFL, dat militaire interventie geen goed idee is, dat we er absoluut tegen zijn. We denken alleen dat er problemen zijn met dat specifieke referendum. Dus als ik het goed begrijp is uh, eigenlijk kort gezegd het argument dat uh, als de slaven de straat marcheren, dat het dan uh, ja, waarschijnlijk de stem voor een eventuele afscheiding wel aardig beïnvloedt. Is dat een goede samenvatting? Uh, ja, ik denk het wel. Um, <lacht> Klinkt het... laat op zich, hè? Um, nu, er zijn, um, er zijn bronnen en er zijn argumenten te zeggen dat uh, Crimea al bij al liever bij Rusland zou horen. Als je kijkt naar. Um, er is mij gezegd dat, dat opiniepolls in het verleden hebben geïndiceerd dat Crimea effectief liever een onderdeel is van Rusland. En alweer, wij zijn op geen enkel moment tegen het recht op secessie of tegen het recht dat een deel van een land zich afscheidt en zich bij een ander land uh, zou voegen. Maar de voorafgaande handeling in Rusland uh, met militaire macht uh, door de straat te gaan, het uh, stopzetten van enkele media. Um, Mediabronnen en dergelijke, ik denk dat die wel degelijk veroordeeld moeten worden, los van wat je denkt over uh, het referendum. Ja, dat lijkt me ja. een uh, logische, uh, um, logische conclusie. Um, ik als persoonlijke... Ik, misschien dat ik er persoonlijk nog eens aan willen toevoegen. Ik vind het een beetje jammer dat het zo is opgeblazen. Zowel het Ron Instituut als de CFL is de militaire interventie. Mochten we een verschillende interpretatie hebben van de feiten, mochten we een verschillend idee hebben van wie was daar nu echt de agressor. Het Ron Instituut focust zich meer op de Amerikaanse, Europese Unierol... Uh, mensen binnen SFL misschien in dit geval meer op de Russische rol. Ik denk dat dat eerlijk debat is. Ik vind het een beetje jammer dat de taal en de uitspraken van sommige supporters van beide organisaties, ook helaas binnen SFL, waren misschien iets te vijandig. Ik denk, ik denk ja. dat het voornaamste is dat we duidelijk beide een um, aversie delen tegen militaire interventie, los van wat we van dit ja. specifieke uh, geval denken. Ja, het is misschien uh, ja. grappig dat onderlinge tussen de organisaties uh, vijandelijkheden uh, bijna opvallender zijn dan de Crimea- uh, de Krim-vijandigheden. Uh, maar ik kwam het ergens vandaan? Dit, uh, stond, dit, um, ik, ik had het gevoel dat het nieuws bijna was de, de confrontatie tussen de organisaties. In dit specifieke geval, omdat um, Krim een enorm nieuwsfeit is. Maar, uh... Ja, ik, ik weet het niet. Het, het, is, het is mij een beetje vreemd. Ik ken in het, geval in het verleden dat uh, SFL of Ron Paul Instituut in het verleden een, een verschillende mening hebben gehad. SFL heeft in het verleden geprobeerd om Ron Paul uit te nodigen. Dat is tot nu toe nog niet gelukt uh, of nog niet gebeurd. Hetzelfde met Rampal, die we ook al in het verleden proberen uit te nodigen. Dus ja? er is zeker geen sfl uh, ...aversie tegen Ron Paul. Nee, daar hmm. ging ik ook niet vanuit. Maar uh, nou ja, het was, dit, uh, dit kwam een beetje als conflict in het nieuws. Zeg maar. Ja, het is ook zover ik weet niet vice versa. Dus ik was ook een beetje verschrokken van de heel agressieve taal. Wel, ja. er is een ja. statement uh, door een uh, officier binnen het Ron Paul Institute... ...die redelijk, ik zou zeggen, vijandig was. Maar misschien was dat gewoon een reactie oh, okay. op het feit... ...dat je de titel van, de SF, van McCobin, alweer de, de president van SFL... ...daar de titel was van... ...Ron Paul gets it wrong on Crimea... Dat is ook nogal een beschuldiging. Ik zou het misschien zelf iets voorzichtiger geformuleerd hebben, maar alweer, het is altijd makkelijk om zo'n dingen te zeggen nadat ze gebeurd zijn. Maar mensen even een vraag. Ja. Hè. Uh -huh. uh, op, op dit moment heb je twee uh, partijen die eigenlijk meer overheid willen. Je hebt uh, de Europese Unie, die wil uh, dat de Oekraïne bij de NAVO uh, komt, uh -huh. de, de defensielobby onder, uh, onder leiding van de heer Van Balen. En je hebt natuurlijk ook de Russen, die, die, die, die willen ook gewoon de, de, de gebied bij hebben, ook okay. In verband met defensie, Krimvloot en dergelijke. Op, op het moment dat je nu, op dit moment iets roept, dan wordt het toch altijd gebruikt door een van de beiden. Of, of, of je komt op uh, Russia Today, uh, Ron Paul heeft er ook diverse keren op gestaan. Of je wordt in de, uh, do, door de propagandamachine van de, van, van de tegenpartij. Uh, en en zo, als je iets gematigd zegt, uh, dan wordt het uh, in het extreme getrokken om je te misbruiken voor de propaganda. Mm -hmm. Dus kun je beter niet gewoon niks zeggen op dit moment. En ja, alleen de, uh, de Oekraïnse libertariërs bijvoorbeeld steunen? Goh, ik, ben, ik ga wel akkoord dat het belangrijker is om, om eerder te luisteren naar uh, libertariërs in Oost-Europa en Rusland dan naar Amerikaanse libertariërs. Ik weet niet of dat het per se nodig is om te, om te zwijgen omdat bepaalde partijen die, waar je niet mee akkoord bent, uw uh, woorden zouden gebruiken. Uw woorden zullen altijd gebruikt worden ten allen tijde door mensen die u, die u kunnen gebruiken of die u willen aanvallen. Ik denk niet dat dat ooit een argument is om te zwijgen. Maar ik vind, alweer, ik vind het wel belangrijk om te luisteren naar de Russische en oost europese libertariërs. En, Um, ik weet niet of dat jullie Vera Kishanova kennen. Vera Kishanova is um, 19, 20 jaar oud. Zij is een Libertarische verkozen kandidaat in een regionaal parlement in Rusland. En zij, heeft, ja. zij en de Russische Libertariërs zijn heel hard, uh, uit, hebben heel hard uitgehaald. ...tegen de bezetting van Crimea. Zij zijn tegen het, uh, de acties van de Russische overheid in Crimea. Uh, de Russische overheid heeft ook als excuus gebruikt... ...ja, daar waren Russische burgers in gevaar. Uh, dat is iets dat zij heel hard tegenspreken. Ik ben geneigd om de liber libertariërs in Rusland te geloven... ...over uh, Russia Today en de Russische overheid. Langs de ja. andere kant heeft een collega van mij in uh, Litouwen... Heeft ...ook haar twijfels geuit, want Rusland speelt geopolitiek. Rusland beweert al jaren dat Russische minderheden in Crimea... ...en in, in haar geval Litouwen worden onderdrukt. En als het argument, de Russische overheid het argument kan gebruiken... hey, de Russen worden er onder drukt, wij komen daarmee onze tanks... ...wat, wat gaan ze dan te tegenhouden om binnenkort ja. Litouwen binnen te rijden met tanks? Uh, ja. Dat is eigenlijk ja. de bredere complexiteit van de situatie. Uh, zelfs als je denkt dat het dit specifieke referendum in Crimea gerechtvaardigd is... Dan nog moet je heel hard uithalen, denk ik, tegen de tanks, tegen het leger. Ja, en in Rusland zelf worden ook Russen onderdrukt, dus ja. Ja, <laughs> ja. Rusland is niet bepaald een land dat hoog scoort in termen van economische vrijheid, politieke vrijheid, ja. sociale vrijheid, en dergelijke. Nee, ja, wel. ik bedoel, er komen ze ook in actie met tanks voor de homo's die onderdrukken, worden? De Russische homo's in Rusland, ja. <laughs> oh, ik heb het zelfs nog niet over um, per se homo wel wel die ook belangrijk zijn. Ik heb het gewoon over... Iedereen kan daar ten allen tijde ja, ja. gearresteerd worden voor misdaden ja. waar ze zelfs niet eens mee betrokken zijn. Ik vind het is één ding ja, om. Precies. Bijvoorbeeld, Vera was op de afgelopen European Students for Liberty Conference. waar ze het verhaal vertelde waar dat mensen gewoon gearresteerd werden. Uh, omwille van een betoging. Maar het waren niet eens mensen die deelnamen aan die betoging. Het waren gewoon mensen die ze random hadden beschuldigd. van, ook ok ze hebben ja. deelgenomen aan die betoging. wij steken nu drie ja. tot zeven jaar in de cel. Die mensen hadden niets, niet eens iets met die betoging te maken. Ongelooflijk, oh. ja. oh. hè? Tegen ja. die achtergrond dat je het scepticisme ook voor het Poetin-regime... Uh, moet begrijpen vanuit SFL. Ik denk dat dat gerechtvaardigd is. Ik denk dat, dat we daar allemaal ons moeten achterstellen. Ja, ja, ik, ik, vind ook... het, uh, ja ik, ik snap wat je zegt. En een natuurlijk dat we de overheid ook be blijven bekritiseren. Ja, maar was. ik voel een hele sterke drijf... Om, uh, ja, om onze productie nog meer te mobiliseren... om nog meer af te staan richting de staat... zodat we dit conflict kunnen gaan handelen. Het is, uh, ja, ik ben natuurlijk... Uh, aan de ene kant heel erg charmeerd... van de vrijheid van mensen, ook libertariërs... in uh, Rusland en in de Oekraïne. Maar... Ja, ik, ik, ik heb wel eens het gevoel dat dit, uh, alsof ze zeg maar bereid zijn van, nou, we moeten uh, ja, de, misschien is dit wel de crisis die nodig is om onze eigen crisis uh, te verbloemen, in het, ja. in het uh, afvoerputje te duwen. Want ja. uh, dit is, het heeft op mij een heel sterk uh, veeg wat onder het tapijt, zodat het, uh, dat we het even tijdelijk niet zien gehalte. En ik, ik, ja, ik vind de grootste uitdaging inderdaad van, hoe kun je inderdaad uh, tussen die twee... Uh, uh, dingen balanceren. Dat je aan de ene kant niet uh, als westerse of als Europe uh, Nederlandse libertariër het pad op gaat van nou laten we onze staat maar een volmacht geven om ja, de, dit, want de, die militaire industrie dat is zo'n groot belang. Aan onze kant zitten ook heel veel belangen om daar uh, zo'n mogelijk conflict van te maken. Maar aan de andere kant ja, wil je ook de vrijheid van mensen daar uh, gun je ze dat in ieder geval. Hè? Dat uh, in zekere zin zou een, een, een beroep van uh, een libertariër om vrijheid voor zichzelf, hè? om ja, zijn grondrechten. Uh, te behouden ja, zou kunnen worden, toch? Snap je wat ik probeer te zeggen? Het is, uh, ik vind het heel lastig om daar een goede, goede stelling in te vinden. Van, uh, aan de ene kant wel zeg maar, de vrijheid of het uh, helpen bij zelfverdediging van mensen in, in de Oekraïne of in Rusland. Maar Aan de andere kant, ja, ik wil ook niet vooruitlopen op de mogelijke uh, ja, hele statistische interventie die wij uh, kunnen gaan doen vanuit het Westen. Ik wil niet de Westerse hetsen, wil ik niet onderschrijven. Ik wil helemaal niet dat ons over... Maar ik wil ook niet... Uh, als daar echt een hulpberoep komt van mensen die hun vrijheid ingedingen... Dus ja, vind ik ook niet dat het onbeantwoord moet blijven. Ik vind het een lastige situatie. Ja, en dan zou ik zeggen privaat initiatief. <laughs> weet je, ik juich het, ja, ja, nou, het vaak uh, toe als mensen bijvoorbeeld uh, homo's in Rusland... Uh, op de een of andere manier helpen. Maar uh, ik ga absoluut nooit uh, uh, ja, toejuichen dat, uh, dat de Nederlandse militairen daarheen gaan... Of, uh, of wat voor militairen dan ook. weet je, Wat voor vlag ze ook op hun, uh, op hun schouder hebben... Dat die daarheen gaan om de, om de vrede en de vrijheid te beschermen. Nou, dat heb ik al zo vaak gehoord. Daar trap ik niet meer nee. in. Nee, ik, ik wil absoluut geen nee, precies, uh, niet, uh, ik wil, uh, jonge mensen uh, zien sterven. Omdat andere mensen niet bereid zijn om voor hun eigen vrijheid te sterven. Dat, uh, dat, dat wil ik zeker niet zien. Ja. Maar ja, ik vind het gewoon een lastige situatie. Ik, uh, wat ik net zei. Nee, goed. Uh, ja, dat gaan we even snel naar het volgende bericht. Ik wil uh, even kijken. Lode, die wil ik nog even danken voor zijn aanwezigheid. Uh, Lode. Ik wil jullie ook bedanken om mij even de tijd te geven. Om uh, dit toe te lichten als er... Mochten er mensen nog vragen of opmerkingen hebben, dan uh, weten ze mij te vinden via uh, lkossaar at studentsvilleberry of gewoon op Facebook. Ik uh, ben in de meeste Nederlandse Libertarische Facebookgroepen wel aanwezig. Ik wil er altijd over verder babbelen. Ja. En hartelijk bedankt aan Vrijheid Radio om mij te hebben. Ook ja, wel gedaan. Bedankt voor je medewerking. Heel duidelijk. Van. Uh, doei. Doei. doei. Doei. Nee, Goed, dan gaan we verder. Van, uh, ja, we hebben uh, die Krim-situatie gehad. Hè. En uh, ja, iets wat er een beetje op begint te lijken. Misschien, of ik overdrijf heel erg, dat kan ook. Uh, dat is uh, de situatie uh, Alaska. Want wil Alaska nou bij uh, Rusland horen? Ja of nee? Of ik overdrijf <laughs> misschien een beetje. Mart, wat is er een werkelijkheid? Nou aan de hand? ja, misschien is het niet zo heel erg overdreven. Want uh, ja, het, zo, het lijkt wel dat uh, 25.000 mensen. Uh, die een petitie hebben getekend op whitehouse.gov, dat die het met je eens zijn. Want uh, ja, er is dus echt een uh, petitie opgestart. Hè? Iedere, dat moet ik er wel bij zeggen, iedere boerenlul, om maar even plat te zeggen, die kan uh, een petitie beginnen op uh, whitehouse.gov. En dan, uh, ja, kijk, uh, dan ook, kijken we wat. mag van, ook elke boerenlul, zelfs buiten Amerika, stemmen, begrijp ik. Uh. Ja, dat klopt. Ja. Dus goed, dat... uh, ja, we, mogen, we mogen de legitimiteit denk ik uh, in twijfel trekken. Maar het is wel een grappig bericht. De tekst is ook geschreven op een manier dat je denkt van volgens mij was de beste man dronken. Maar ja, ik bedoel er is... Ja, voor Obama had weer een is joint het... op, dat kan ook. Ja, nou, er is natuurlijk wel wat te zeggen voor uh, het feit dat uh, Alaska meer uh, met Rusland heeft dan met uh, de Verenigde Staten. Historisch gezien en natuurlijk ook geografisch. Hè, het ligt natuurlijk een stuk dichter bij Rusland dan de mainland uh, Verenigde Staten. Ja, ik denk niet uh, persoonlijk dat hier nog heel veel van komt. Um, ze moeten namelijk uh, 100.000 uh, uh, handtekeningen hebben voordat, ze, voordat er een officiële uh, reactie uh, ja, noodzakelijk is <laughs> zeg maar, bij de wet. Voordat er een officiële... Nee, hou eens op met de gekkigheid. <laughs> ja, precies. Ja. Ja, en dan moeten ze voor uh, volgende maand, uh, 30 april, moeten ze dat hebben. En dat, okay. ik, denk, ja, ik twijfel dat dat lukt. Stel dus even voor uh, dat okay. jij erin kon slagen om jouw woonplaats of jouw provincie van Nederland uh, te laten afschuiden. Bijna, welk ander land zou je het liefst bij willen? Nou, ik momenteel bij, uh, denk ik bij Duitsland. Duitsland? Gewoon, ja, bier is daar redelijk goedkoop. Oh, okay. dus, <laughs> dat is mijn enige reden. <laughs> ja, ik... Maar dat komt omdat de accijnsen daar lager zijn. Liefst zou ik dan helemaal onafhankelijk willen zijn en dan gewoon geen accijns meer op bier. Maar... Dat snap ik, maar <laughs> het, het, het, het is nu allemaal goed bij die andere landen. Krim, Alaska bijna. Okay. Ander... Maar IJsland? Ja, je zou oh, ook... niet bij IJsland willen? IJsland? Ja, dat land is zo klein dat is bijna onmogelijk om een grote overheid te bouwen. Ja. Ja. Dus uh, zelfs, zelfs uh, en ik geloof dat uh, omdat er ook weinig uh, belasting te farmen valt, uh, blijft het ook een beetje buiten boord bij de. In Nederland is het veel te rijk. Het grootste probleem wat wij hebben is dat we, ondanks al die lasten, zijn we hartstikke welvarend. Dus we kan flink van ons worden geoogst. Dus daarom zitten we ja. al vooral in de kijker. Maar een beetje klein land, ja, dat, daar is uh, zo weinig in aan te verdienen. En zelfs als ze uh, als, uh, een, een overheid hebben die uh, 80% uit ieders beurs weet te halen, zoals bij ons, hè, maar bij ons is het heel erg indirect, dan nog is IJsland te klein om de moeite waar te laten zijn. Dus dat, die worden een beetje met rust gelaten. Maar dat is mijn motivatie. Ja. Wat, wat denken jullie? Ja, neig, ergens neig ik naar uh, bijvoorbeeld Luxemburg. maar het ja, hetzelfde is, verhaal. Het voordeel van uh, IJsland is weer dat ze niet in de EU zitten. Ja, precies. En dat, ze, en dat ze nog een eigen munteeinheid hebben. Dus dat ja, is een en heel ze groot hebben toch wel banden met Europa. Het is niet meteen als, dat je het niet uh, Timboek of... Uh... Nee. Ja, of Zwitserland hè. Ja, kan ja precies. Zwitserland. Ja, nee, maar goed, we gaan nog even verder met de Amerika-berichten. Ik lees hier ook nog over uh, de seksbill. Het ja. heeft met te maken met de staat die wat ik niet goed kan uitspreken. En dan mag jij even zeggen, de staat? Massachusetts. Kijk, je kan het zeggen. Ja, en daar hebben ze dus een, uh, waarschijnlijk is een uh, jaloers congreslid of senator die in een scheiding ligt. Want uh, <laughs> <laughs> het gaat er namelijk om, of jij mag het even zeggen, Mars. Ja, ja nou, er is dus uh, een voorstel geweest om uh, het illegaal te maken uh, voor uh, ouders, om, uh, terwijl ze inderdaad in scheiding liggen, om uh, een dating or sexual relationship te hebben. Voor ouders specifiek? Ja, ja, ja ouder Oh man, geweldig, ja, <laughs> super. Ja, ja, dit het is soort heel brots, goed over het is echt heel specifiek. Er zit waarschijnlijk in een jaloerse congres. Dus maar je moet dus ouder zijn, je moet liggen. midden in een scheiding liggen. En dan gaat het over dating of sexual relationships. Dus, dus het, als het gewoon een one-night stand is, dan mag het misschien wel. Of, ja, ik weet niet, misschien het klinkt een beetje vaag. Maar met elkaar maar... of met anderen? Hoezo? Hoe... hoe? Nee, met anderen. Ja, ik bedoel, met elkaar, uh, dat lijkt me duidelijk dat het niet gebeurt. Heel vaak is de reden van een scheiding ook omdat de een en ander had. Nee, maar dat bedoel ik van, mag je ook soms als mensen scheiden, dan komen ze toch nog wel weer eens bij elkaar. Dus voor jij ligt een scheiding en dan op een of andere nacht, dan uh, ben je toch weer met elkaar in bed beland, ik noem maar even wat. En dan komt de politie binnen en dan ben je... Dan word je gepakt. Je bent, ja, ja. Ja, je, nou, het je bent wel, nog niet het. Gesche het, het, je bent het, het, nog gescheiden, het. En het, uh, dus volgens de wet ben je nog getrouwd. Maar omdat ja. je scheiding ligt, mag je niet meer met elkaar seksen. Nou, maar dat, is, dat is geweldig, zou dat ja, zijn. Dat, dat, zijn ja. inderdaad, nou, dat is inderdaad ook geen ondenkbaar scenario. <laughs> het is namelijk zelfs zo erg, dat het niet alleen is totdat het uh, zeg maar definitief is, de scheiding. Maar zelfs totdat alle financiële uh, issues en uh, issues allemaal uh, opgelost zijn. Pas dan mag je weer uh, met iemand anders lakens delen. Je dus, uh... gaat dan een ambtenaar, die gaat dan de hele tijd daar uh, controleren of je wel of niet ja, uh, maar, seks hebt. Maar ik, ik, zat, ik vind dat detail van of het wel met je eigen partner dan, maar dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk, want Soms dan willen ze dat je niet gaat scheiden. En dan is het een beetje religieus. En dan is het om mensen misschien weer naar elkaar toe te drijven. Ik zat een beetje te denken waar het vandaan kwam. Maar het, het zou natuurlijk heel bizar zijn als dat dan ook niet mag. Het is sowieso enorm bizar natuurlijk. Maar... Bijzondere... Ja, ik denk ook niet dat daarover nagedacht gedacht is. Ik, denk, uh, ik krijg de indruk dat het uh, is gegaan zoals Johan zei. Maar er is inmiddels wel een update uh, ja. verschenen. Ah, een update. Ja, ja, want er is natuurlijk heel veel negatieve publiciteit overgekomen. <kwijnt> ja. het, het is natuurlijk een, gewoon vragen om, uh, ja, om, om een, betuttel, een betuttelende nanny state genoemd te worden. Ja. Dus uh, de senator, uh, die heet blijkbaar uh, meneer Ross, die, uh, die heeft een statement uh, naar buiten gegooid. En uh, die zei van ja, het is gewoon uh, iemand geweest uh, hier in de staat, uh, Massachusetts, die, uh, ja, die heeft dat verzocht dat ik uh, een, uh, die gratis petitie uh, uh, zeg maar op zijn of haar naam, op zijn naam zegt hij, uh, ook zoiets op zijn naam. Je zou, zou dat toch eerder bij een vrouw bedenken? bedenken. Nee, nee, nee. Nee? Nee, nee, nee. nee, nee. De, de getallen over scheiding zijn liegen er niet om. Wordt bijna altijd door een vrouw geïnitieerd. Uh, echt, nou, nee, natuurlijk niet, hè? Dat is zo. Ja, het okay, zal, ik... zal een 80, 20, 70, 30 achtige gevoeling zijn. Scheidingen okay. worden over het algemeen geïnitieerd door de vrouw. Ja, oké, okay, nee, dat is ja, ja, door ik de meer. Ik, dus, die die, dus die ik ga er dan vanuit dat de initiërende partij de partij is die de meeste bij te baten heeft. Dus inderdaad, ja. de niet-initiërende partij, dus in de mannen, die zullen dan. Uh, ja, misschien tegen intuïtie in, uh, zullen ja, het meest ontevreden zijn over de situatie. Ja. ja, in ieder geval, dat was dus zijn uh, excuus van, uh, van de senator. Oh, oh, oh. oh. Ik heb even, even een los ideetje. Want er worden altijd het, het... Kijk, die mensen, die, die, die totale controle, die, zijn altijd, die blijven altijd dag en nacht bezig. Hè? En nu, mm. dit is dan negatief publiciteit, het is belachelijk. Maar dit, zeg maar, het heeft nooit tot consequentie dat iets belachelijks, zeg maar, uh, laat ik het zo zeggen, wat volgende week wel gebeurt, is een minder belachelijk gelijksoortig wetsvoorstel. Ja, ja. Maar zodra zoiets gebeurt, is het nooit zo dat we zeggen van um, alles in deze richting is nu geblokkeerd voor, voor toekomstige wetsvoorstellen. Nee, precies. Het is niet principieel. Nee, precies. Ja. En ik zet het in, wat, wat moet je daarmee? Eigenlijk zou het mooi zijn dat alle, alle wetten gewoon eens in de vijf jaar gewoon vallen. Gewoon weggaan. En dat je dan gewoon ja. opnieuw, maak maar opnieuw een case van waarom zouden we deze wet behouden? Ja. En dan zou je bijvoorbeeld als libertair kunnen zeggen, dingen die, dingen, zaken die, wetten die we bijvoorbeeld regelen over geweld hè, en, uh, en diefstal, het, het, het NAP, die zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen, nou goed, die. Ja, zelfs in een die, die zou je kunnen zeggen van welke regels zijn nog het moeite waard? Hè? Want we hebben een ontwikkelende cultuur, we hebben verand, mensen veranderen. En heel veel wetten bovenop hè, fysiek en goederen en lichaam. Ja, die zijn heel subjectief. Ja. Dus ik, ik vind het eigenlijk heel verdedigbaar om te zeggen. Nou, schrap ze maar zoveel tijd. En maar ja, opnieuw na... aan. Ja. ja, precies. En ik denk dat het ook als er concurrentie zou zijn. Op het gebied ja. van rechtspraak, dat we zeggen als je privaatrecht hebben. Dat ja. dat ook gewoon automatisch gebeurt. En net ja. zo goed als dat uh, uh, ja, bedrijven die producten produceren, dat die uh, ook nog wel eens uh, ook, ook eigenlijk continu nadenken en, en beslissingen maken over moeten we dit product nog wel produceren? Want is er nog wel vraag naar. En zo ja. is het dan in, in dit geval is het natuurlijk een dienst als we het over rechtspraak hebben. Maar ja. ik, ik zie dat zo'nzelfde ja. proces ik voor me. Ja. In het geval ja. van privaatrecht. Ja, het ja zo, zo is dus ook de bijvoorbeeld, uh, verbod op godslastering is toen uiteindelijk de, ja, dat vervallen. Gewoon dat, dat vervalt dan elke vijf jaar, wij spreken of weet ik veel. En ja. toon maar opnieuw aan dat we die wet weer moeten hebben. Ja. Dan, dat, ik, het staat me zo tegen met die glijdende schaal. Die mensen die zeg maar, de, de, de betuttelaars houden namelijk nooit op. Ja. Die zijn dag en nacht bezig om die betutteling ja. te vergroten. En het, het, ze houden nooit meer op, het is een nooit stoppend proces. Er is ook geen enkele initiatief of geen enkele incentive om daarmee te stoppen dus de mensen die ja, zeggen maar... dat brengt ons bij nog bij een ander bericht hè want als ze willen juist het uh, vrijdenken willen ze juist dat uh, ze <laughs> het is een heel oud artikel doe je me toch even bij nog nee, ja ik had ja, eerst ja. niet gezien dat hij uit november kwam maar uh, ja. ik vond het wel briljant ja. Terwijl eigenlijk zou je moeten zeggen dat uh, betutteling juist zijn geestjes ziet. Ja, is, inderdaad. Dat, dat, daar zeg je wat. Nou, heb ik een mooi bruggetje gemaakt, of niet? Ja, briljant. Dus uh, waar gaat het artikel over? Ja, de Mike is all yours. Wauw, ik heb uh, nee, dat gaat over uh, de DSM. Hè? Dat, dat uh, boek wat uh, zonder uh, enige schaduw van twijfel bestaat. Hè? Dus uh, er zijn uh, helemaal geen. Uh, Mensen die eraan hebben gewerkt. En ook helemaal geen mensen in de praktijk. Die denken dat het een grote zwendel is. Absoluut. Nee, nee. Maar goed. In dit boek. Is dat zeg maar het handboek voor psychologie ofzo? Ja, je hebt er was van gehoord toch? Dat is iemand uitdijende. Terwijl het geen wetenschap is. Psychiatrie, niet psychologie. Dat is het grootste persoon. Psychiaters zijn die mensen die graag pilletjes uitschrijven. Ja, dus het is gewoon eigenlijk een soort reclamefolder van de branche. En die reclamefolder van de branche wordt nu een nieuw product aangeprijzen. Het pilletje voor, om het non-conformity... en free thinking tegen te gaan. <laughs> dus, uh, nou ja, dat is uh, briljant. Dit is, uh, dit is een product dat... Uh, ja, als uh, de blekers en de gelijken... er waren, dan zouden ze dit als inenting... per uh, tientallen miljoenen willen kopen. Om uh, het hele land uh, veilig te stellen... tegen deze ziekte, natuurlijk. Want... Ja, voor jezelf denken of een beetje anders denken dan de rest, ja, dat, uh, dat is alleen maar een gevaar natuurlijk. Absoluut, ja, dat, ja. Uh, dat, uh, dat, ja, dat leidt tot, uh, ja, dat, dat moet behandeld worden. Dus, uh, ja. nee, ik, ik, toen ik het artikel, ik zat ook, uh, toen ik het las, ik las het nu net voor het eerst, het is dus al, uh, sinds uh, nof, uh, november is het artikel al gepost, ik had geen enkele emotie van verbazing. Dit, ik, ik had het zelf kunnen bedenken, zo van, dit, is, dit, dit mis ik nog. Dit, uh, dit, ja, dat uh, ja. valt me nog mee dat ze dit nog niet, uh, net als een fluor in het leidingwater ja, hebben ah, gegooid. Ah, ja, ja, het is ja uh, <laughs> precies. Dat opgeven van die vrijheid, dat zou echt uh, dit soort dat je moet eigenlijk zou dat een keuze moeten worden. Eigenlijk zou je vrijwillig moeten kunnen kiezen om je te onderwerpen. Dat zou toch geweldig zijn? Ja, en dat je dan ook nog je eigen favoriete onderdrukker moet ja, kiezen. precies. Dat je ja. het model waarin je wilt worden onderdrukt. Een ik, ik had vandaag op mijn werk nog over van ja, van, van, van, het is eigenlijk gek dat wij deze verplicht worden nu om voor deze koning Willem-Alexander te betalen. Dat zou gewoon, een, het koningschap zou gewoon op de vrije markt gegooid moeten worden. Okay. Nou, iedereen stijgerde meteen van. Ik bedoel, als je zegt van Willem-Alexander is een Mongol, dan vinden ze dat ja, prima, vinden wij ook. Ja, maar als je zegt van het koningschap moet op de vrije markt komen, dat de ja. mensen zelf voor kunnen kiezen wie ze als koning hebben of, of helemaal niet. Gewoon, ja, inderdaad. Of misschien meerdere koningen, dat ze jou ook uitroepen tot een koning. En, ja, dus je kan je... kiezen of je Imka Marina of Gerard Joling als koning ja. hebt. Of, ja. Ja. Nou, nee, maar ik, ik, ik weet niet hoe het voor jullie voelt, maar als ik zeg maar koning en prins en prinses hoor, ja, dan mijn. mijn hersenen gaan dan zeg maar hetzelfde gebied in waar ook eenhoorns leven. Ja. <laughs> en wat dat betreft, ja, en daar heb ik helemaal geen moeite mee, want kijk, uh, dan laat ik zo slecht als, als ik in de bioscoop zit en de uh, Hobbit komt langs. Nou ja, het is geen geweldige film, maar ik, ik kan er met plezier naar kijken. En dat uh -huh. hebben we ook met Koningshuis. Als het, en als het in die sfeer blijft, zo van uh, prinsen, prinsessen, en ik zou niet eens, ik zou er helemaal geen, ik zou waarschijnlijk best vrijwillig een paar euro willen afdragen om dat in stand te houden. Vrijwillig, hè? Dat is de essentiële. Maar uh, ja, om uh, nou prins of prinsessen... Uh, bepaalde macht over mij te geven... of uh, wetgevende... of anderzijds economische relevantie... Ja, dat, dat vind ik, dat gaat weer te ver. Daar dan moet je ook afstand voor kunnen nemen. Ik uh, ja, ben het met je eens. Gewoon vrij. Ja. Hey, laten we nog één berichtje doen. Ik heb hier nog een berichtje van de accidental Americans. Ja. ja. Die mensen die per ongeluk Amerikaan zijn. Ja, inderdaad. En die het niet weten. Uh, o, oh, nou, wat, wat is daar dan zo erg aan? Nou, ja... Uh, het erge daaraan is dat uh, de Amerikaanse overheid een van de weinige overheden ter wereld is, die, uh, waar je ook ter wereld woont. Uh, zolang je nog uh, Amerikaans burger bent, word je afgeperst door de Inter Internal Revenue Service, hè, de Amerikaanse Belastingdienst. Okay. Dus uh, nou, wat blijkt het geval te zijn? Er zijn dus uh, heel wat mensen, en die wonen natuurlijk uh, voornamelijk in Canada bijvoorbeeld, die onbewust een dubbel paspoort hebben. En uh, hmm. ja, die lopen dus, zoals ik zei, het risico door de IRS opgespoord en afgeperst te worden. En uh, ja. nou, het artikel uh, heeft het onder andere over een vrouw in Canada, een, middel, een vrouw van middelbare leeftijd, die uh, als de wielen weer afstand deed van haar Amerikaanse nationaliteit. En dan denk je, nou oké, okay, daarmee is de kous af. Maar dan zegt de IRS van, uh, not so fast. Want <laughs> uh, ja. Ja, je hebt nog wel inkomen verdiend tot, uh, tot op het moment dat je Amerikaanse nationaliteit uh, daar afstand van deed. Af, ja. En uh, ja, dus die vrouw hè, is laten we zeggen 40, 50 jaar. Ja, die heeft dus gewoon uh, waarschijnlijk denk ik 20 jaar gewerkt. En die moet daarover nog belasting betalen. <laughs> en anders wordt er opgesloten. Oh mijn hemeltje. Dus, ja. Ja. Dus even, kunnen ze haar uh, oppakken dan in, in Canada? Ja, Ze heeft dat gewoon... Belasting de Amerikaanse, Amerikaanse regering is een van de meest tyrannieke die er bestaat, waarschijnlijk in de, in de geschiedenis van de, van de mensheid. Uh, er zijn ja, gevallen bekend van mensen die in Ecuador zaten, die door de Amerikaanse, uh, ofwel door de CIA of door andere Feds uh, werden opgepakt en uh, teruggestuurd, uh, meegenomen naar, uh, naar de VS. Ja, en uh, We precies. hebben natuurlijk ook Gitbo en, uh, enzovoort, enzovoort. Maar er wonen ook uh, op het moment 7 miljoen Amerikanen in het buitenland. En uh, naar schatting betalen er maar zo'n 400.000 oftewel 6% de federale inkomstenbelasting. Ah, mooi. Dus, dat mm. wat, uh... ja, dus uh, ja, we weten al wat er met die mensen met overige 94% gaat gebeuren. Ja. Uh, dat zei de baas van de IRS namelijk al in 2009 dat het einde van het bankgeheim en de samenwerking met de douane... Ja, het een stuk makkelijker maakt om belastingontwijkers op te sporen. Ja. Mm. En uh, ja, er is al een behoorlijk, uh, ja, behoorlijk veel negatieve publiciteit, heeft dit al opgeleverd. Uh, er wordt in het artikel bijvoorbeeld een Amerikaanse zakenman uh, aangehaald die uh, al een tijd in Hongkong woont... En die zegt dat het nieuwe beleid bijdraagt aan het groeiende anti-Amerikaanse sentiment over zee. En dat het uh, wordt ervaren als de meest grove vorm van uh, Amerikaans imperialisme sinds de aanval op de Filipijnen in 1899. Ja. Dus tja, ja, dat zijn uh, niet uh, mis te verstaande bewoordingen. Ja, en en wat wel nog wordt vermeld is dat om nog even terug te komen op uh, het geval, uh, zeg maar het samenspel tussen de Canadese en de Amerikaanse regeringen. Uh, die zullen nou samen gaan werken om van deze wet een uh, succes tussen aanhalingstekens te maken. Oh man, yeah. En uh, oh met man. dat en wat we weten over de NRC in het achterhoofd, denk ik dat het bericht nog wel een staartje kan krijgen. Nee, hey, die, die IRS, die, ik weet niet, hoe zien jullie dat? Ik zie namelijk in die krampachtige, in mijn ogen komt het een beetje krampachtig over, hè? die uh, steeds meer buiten de grens, al die mensen die nog een klein beetje belasting niet hebben betaald, om die ook te laten betalen. Mm -hmm. Ik weet niet of het terecht is, maar ik, ik, voor mijn gevoel komt het over... alsof het, zeg maar, uh, de wagen al zo hard aan het kraken is... Dat ze echt wild om zich heen slaan om het allemaal nog een klein beetje langer te laten rijden. Het komt mij, op mij over. Kijk, ik zie er eigenlijk een lichtpuntje. Van het, moet, het gaat nu zo slecht. Ik heb het gevoel dat ja, misschien ook met nieuwe wetgeving en nieuwe technologieën. Dat ook een situatie was van ja, de, de, de, de luxe van het uh, uit, uh, persen van de lokale bevolking. was zo wilderig dat de behoefte nog niet bestond om dit allemaal te gaan uitpluizen. Ik, ik, zie, ik zie hier ook een signaal in dat het gewoon voor de, de belastingprofiteurs gewoon steeds moeilijker wordt om al hun luxe levensstijlen in stand te houden. En dat ze gewoon krampachtig gaan op zoek zijn naar de laatste grammetjes. Of ja echt zeg maar, water uit een steen aan het persen zijn. Snap je wat ik probeer te zeggen? Ja, ja ik denk de... ook dat heel veel Amerikanen, die, die, steeds meer Amerikanen die ontvluchten het land. Ja, he? terecht en ze willen toch daar ja, het is, kijk bij de heilstaat Oost-Duitsland daar als een muur omheen gebouwd en als mensen eenmaal over de muur waren, dan waren ze er vanaf, maar bij Amerika is het zo dat ze, dat ze zelfs als ze eenmaal over die muur zijn, dat ze nog achterna gezeten ja, ja. Dus, nee, precies ja. Nou, en dat is het, ik ben het helemaal met Klaas eens, eens, dat is denk ik de achterliggende oorzaak daarvan weet je? dat ze van bovenaf worden gestuurd van jongens, er komt te weinig geld binnen hè? want ja. het, het belastingvee in, in de Verenigde Staten daalt ook gestaag dankzij Obama, hè? er zijn steeds met mensen die uh, op enige lijn manier uh, van de federale overheid uh, geld ontvangen. Dus uh, er gaat steeds meer geld uit en er komt steeds minder, uh, minder binnen. En uh, ja, ik denk inderdaad dat, het, uh, dat je dat goed omschreef, uh, Klaas. Ja, dank je. ja, ik, ja. Ik, ik, ik hoop er gewoon een lichtpuntje in te zien. Want, uh, ja, nou ja. Het, nou het, het ja, is, het is heel veel negativiteit natuurlijk. Ja, ja. ja precies. Ja, ik denk dat het lichtpuntje is dat inderdaad uh, steeds meer mensen dat ingezien. Hè. Hoe harder ze knijpen, hoe meer er tussen de vingers door zijpelt. Uh, ja, ja maar en, uh, ik voel namelijk dat de, de enige... ...manier in de wereld waarop dingen veranderen... ...is op een gegeven moment als gewoon essentiële dingen te duur worden. Ja, ja. Gewoon zoals D66... ...die gewoon even uh, de btw... ...van voedsel omhoog wil gooien en zo. Aan ja. de ene kant vind ik het... Uh, ...ik wil gewoon D66 compleet verdwijnen uit mijn leven. Maar aan de andere kant denk ik van... ...ze doen ook wel echt hun best om de revolutie... ...naar voren te halen, want ja. alsjeblieft zeg... ...want dat is wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Hè? De, uh, er zijn mensen die nu intellectueel de stap maken... ...van het is fout. Maar mm -hmm. Op een gegeven moment wordt gewoon fysiek de stap gemaakt. Zo van, oh, ja ik, uh, ik heb nu een hele jaar gewerkt... En ik heb eigenlijk niet eens genoeg kunnen eten. Maar ja. <laughs> nou, nou, dat, dat is waarschijnlijk waar we naartoe moeten. Om echt verandering te krijgen. Ja, als de mensen eenmaal honger voelen. Dan is de revolutie ja. al heel erg dichtbij. Hè? Maar, ik denk dat dat is het enige. In de geschiedenis is dat eigenlijk vaak de grootste. De recente mm -hmm. geschiedenis hè, van de semi-vrije wereld. Is, is dat vaak de initiator geweest? Gewoon een te lage levensstandaard. Voor te veel moeite. En te ja. weinig toegang tot essentiële zaken. Dat op een gegeven moment. Ja, dat was reden voor uh, protest en revolutie. Ja, nou, ik Gewoon, wil kijken uh, naar Venezuela. Ja. kijk naar uh, Argentinië, waar nu weer ja, eigenlijk hetzelfde gebeurt als in 2001 en in de aanloop naar 2001. Ja. En uh, ja. als uh, inderdaad op een gegeven moment het geld uh, zo snel zijn waarde verliest, dat je, waar je nu een brood voor kan kopen, dat je over één seconde dat je nog een half brood voor kan kopen, ja. Ja, dan, ja, dan gaat het heel hard natuurlijk. En dan, is het ja. inderdaad, dan wordt het inderdaad gewoon noodzaak. om uh, de, de zwarte markt zoals we dat in Venezuela bijvoorbeeld zien, de zwarte markt wordt steeds belangrijker. Ja. En uh, totdat, uh, of misschien is dat nu al zo, dat de zwarte markt belangrijker wordt dan de officiële, de, zeg maar de bovenhandse markt. Ja, precies. En, en bijvoorbeeld ook in Nederland, hoeveel mensen hebben hun oude dag of andere voorzieningen puur in valuta zitten. Zo van, als ik dan, dan krijg ik euro's. Ja. Dat, dat, dat is toch heel veel mensen hun toekomst die beeld. Ja. Dus die euro, die, die kan heel goed niks waard zijn. En ze ze doen enorm hun best om dat ding enorm onderuit te halen. Ja, de de, dat de hoeveelheden het. euro's die erbij komen, ja, wij we kennen het verhaal, dat is een bekend verhaal. Maar dat, dat gaat wel, dat iemand, die, die prijs, dat, ik heb het gevoel dat heel veel toekomstige pensioen, pensioenhouders die maken zich daar in mijn ogen heel weinig zorgen over. Maar ja, en, dat, inderdaad, en onterecht denk ik. Ja, ik denk ook, ja. ja. Maar, ja, en tegelijkertijd zien we dat uh, bijvoorbeeld ook met centrale banken hè, tot, uh, tot voor niet zo heel lang geleden was het uh, de norm dat uh, een centrale bank een plafond instelde hè, van, uh, nou, dit is, uh, weet je, een beetje inflatie is misschien niet zo erg, maar het plafond is bijvoorbeeld 2%, en nu ja. is dat een target hè, nu is het, oh, het is geen 2%, <laughs> oh uh, we moeten meer bijprinten, weet je, dat hoor ja, je ja, het net ja, ja, zeggen. Ja, ja, vooral de Federal Reserve ja. natuurlijk, die loopt natuurlijk voorop daarmee, maar ja. ook in, uh, in Japan bijvoorbeeld, en ook ja. in uh, ook de Europese centrale bank hoor je dat soort dingen zeggen ja, ja, oh, okay. we halen de 2% niet die, die, uh, die, dat, dat hebben jullie vast ook behandeld. Uh, twee paar weken terug was ze dat rekensommetje. Toen hadden ze zeg maar, een ja. nieuwe manier van rekenen bedacht. Waardoor, ja. Ja. Waardoor, ja. Er, waardoor ze de begroting makkelijker sluitend werd. Er werd zeg maar, gewoon een berekening. Ja, dat, je hebt het behandeld. Maar dat, dat soort dingen. Zo van, dat zijn ja. allemaal ook weer tekenen dat ze de steen echt voor het laatste druppel aan het uitdringen zijn. In mijn ogen. Ja, zeker in de Verenigde Staten. Hè? Ja. Als, je, als je daar bijvoorbeeld ook kijkt naar de, de Consumer Price Index, uh, de CPI. Uh, die, je hebt de CPI en dan heb je de Core CPI. En de Core CPI, die wordt meestal uh, daar wordt aan gerefereerd uh, als, als men het zeg maar, in de mainstream media over uh, inflatie heeft. Ja. En in de Core CPI, het verschil tussen CPI en Core CPI, is onder andere dat ze uh, benzine, huur, en uh, energieringen, dat ze dat eruit laten. Oh ja, natuurlijk. Dus, <laughs> dus ja. op het moment dat je die dingen eruit laat. Ja, wat hou je dan erover? Je? Want dat zijn ja, drie, natuurlijk uh, essentiële dingen. En uh, ja, als je die eruit gaat laten. Ja, dan, ja. zo uh, dan verliest zo'n zo zo statistiek al zijn waarde. Ik denk dat heel veel Nederlanders nog best. Uh, hè, mensen van onze leeftijd en iets ouder. die zouden moeten kunnen zien van. toen ik klein was, mm -hmm. wat konden we toen. van je ja. had, heel... had alleen een vader die dan de kost verdiende en de moeder zat thuis op de kinderen te passen en je, je, had nog, je had nog tijd geld over voor een vakantie, voor een nieuw bankstel voor... dat heb je allemaal niet nou, nou, nou werkt de moeder ook en de kinderen he, ze kunnen nog niet rondkomen ja, ja, ja nou, nee, maar dat is ja. toch zo kijk, het, het, het, kijk, we hebben heel, in heel veel van die situaties is de harde klap nog niet geweest omdat mensen van onze leeftijd en iets ouder die hebben soms nog bijvoorbeeld hun huis gekocht voordat het exorbitant duur werd of uh, er zit nog heel veel nepruimte in, maar als je gaat kijken inderdaad van nu, je bent nu een gezin dus je moet in deze huismarkt je huis regelen, en uh, nou, je hebt allebei een baan, wat kun je dan? Kun je dan aanzienlijk meer hey, want je bent twee verdieners, dan moet, je, dan moet je veel meer kunnen dan toen jouw ouders klein waren, met dat ene salaris van papa nee, dat is niet zo. Nee, en dat nee, het is van pure noodzaak. Oh man, het is, het is zo die neppigheid, en daarom denk ik, daarom zei ik het ook van, het moet echt zo, we moeten ons brood moet onbetaalbaar worden voordat we zeggen van nu is het genoeg en gewoon dit soort ja. dingen, het is, niet, het, is nooit, het is nooit gek genoeg dat er iets gebeurt. Nee. Nou, dat is historisch gezien is dat inderdaad uh, volledig correct. Goed, uh, jongens. Bedankt voor de mooie avond. Dus, uh, de, de, ja, goed, dankjewel, uh, beste luisteraars, dat jullie uh, <laughs> ja, hebben geluisterd. Uh, we gaan uh, nu afscheid nemen. En uh, goed, uh, we willen iedereen nog een hele fijne, vrije, vrolijke week toewensen. Doei, doei. doei.